Ja. En Andrea Speyerbeek. Yo. Hoi. En uh, mijn naam is Joan Jonge En uh, ja, we beginnen even, we even met de deur in huis. Gaan we gaan het meteen hebben over de goud, zilver, de bitcoins, de staatsschuldmeter en uh, de marijuana-index. En de fertility-index natuurlijk. Maar we beginnen eerst even met de bitcoins. Vorige week waren ze allemaal een beetje gedaald. En nou krabbelt hij weer uit zijn dalletje. En dat gaat weer met horten en stoten. Hij staat nu op 819 eurotjes en gisteren waren ze 850 eurotjes, dus er zijn zelfs 780 geweest, dus ja. Het, gaat allemaal, het is allemaal een beetje spannend in de wereld van de bitcoins, hoe is het met goud David? Goud is iets gestegen sinds vorige week van 1200 naar 1210 dollar per trojans, dat is uh, mooi lijkt me. Oké, okay. de olie. Olie is weer iets gedaald. Um, de vat kost nu 51,17 dollar. Uh, 17. Hmm, ja. Okay, ja. Goed, um, gaan we gaan even naar de marihuana-index. Uh, die staat op 154,29. Dus er uh, niet echt veel gebeurd uh, deze week met, uh, met de marihuana. Het uh, zat een beetje stil. Fertility Index. Ja, nou kijk, Aan de cijfers kunnen we merken dat uh, de inauguratie van Trump eraan komt en het aftreden van uh, Barack Obama. Uh -huh. Het uh, klotst heen en weer het ja. aantal liter zaad verschoten per uh, geboren kind en uh, ja dus uh, er zit een stevige beweging in maar uh, dus ook omdat sommige mensen denken nou het zal uh, nu gaat de eindtijd uh, beginnen of uh, de anderen weer denken van uh, het is weer een nieuwe wereld uh, die begint ja. en, en die grilligheid zeg maar die zie je dan altijd terug in de Fertility Index. Mensen gaan er bovenop, zeg maar. Ja, ja goed hoor. Ja, de staatsschuldmeter, ja, die is uh, 96 miljoen euro's uh, rooier in de cijfers gegaan. Hij staat nu op uh, iets meer dan 469 miljard euro in het uh, rood. Ja, goed. Dan gaan we met uh, de, de, het nieuws beginnen. Uh, ja, Obama die heeft. Uh, ja, na alle slechte dingen die je gedaan heeft, toch nog iets goeds gedaan. Dat is. Chelsea Manning is ja. Gepardoneerd. Ja. Dus in plaats van 35 jaar in een military prison, mag ze nu na 7 jaar of vrij worden. Heb je dat nu gewoon niet meteen kunnen doen, aan het begin. Ja, ik moet zeggen, gisteravond was ik even heel blij toen ik het zag. Ik van, yes! eindelijk, gelukkig, en ik voelde me eventjes beter over Obama, heel even. Maar toen dacht ik, ik hmm, hij heeft toch elf maanden in solitary confinement gezeten, een paar keer zelf maar proberen te plegen voor het lekken van een video waarin soldaten gewoon mensen random neerknallen op de grond, zeg maar, de collateral murder video. Dus in dat uh, berichtje van Obama en zijn woordvoerder stond ook van, ja, maar Chelsea Manning weet dat ze iets fout heeft gedaan. En die heeft ook spijt dat ze iets fout heeft gedaan. Precies dus van, nee. Nee, ze heeft niks fout gedaan. Het is juist hartstikke goed wat ze heeft gedaan. Maar de manier waarop het wordt gespint is van ja, maar deze persoon heeft echt iets heel ergs gedaan. Heeft daar genoeg voor geboet. En nu zijn we zo aardig om deze crimineel toch vrij te laten uit, uit de goedheid van ons hart. En toen werd ik toch weer heel erg pissig. Ja, ze, ze hebben die persoon, ze hebben ze Bradley, Chelsea tegenwoordig. Zeven jaar uh, van zijn vrijheid beroofd. Ja, zijn hele mental health is gewoon totaal naar de kloot. Die persoon komt er helemaal gebroken uit, uit die gevangenis. Ja, ik uh, vraag me wel af. Uh, Trump heeft gezegd dat hij elke beslissing van Obama gaat uh, terugdraaien. Ik weet niet of dat hierbij ook van plan is. Dat zou ook een beetje... Ik weet niet of dat kan hierbij, volgens mij niet. Oh, oké. Okay. Anders moet hij gewoon even heel snel naar Rusland vluchten. Ja, ik ga niet met het nodig zitten. Goed, joh. Nou ja, in ieder geval toch wel even reden om de champagnefles open te trekken. Want ja, Zeker. hij heeft 28 jaar niet meer in de cel te zitten. Dus dat is dan weer positief. Ja, ik ben wel een beetje bang dat dit nu wordt gebruikt als leverage voor mensen als Assange en Snowden. Van, nee. oh, en die kunnen jullie ook gewoon uit laten leveren aan de VS. Want misschien kom je er zeven jaar vrij nadat je bent veroordeeld tot een military prison achter gesloten deuren onder de espionage act. Zeg maar. uh, lijkt me geen goede deal. Ik zou het niet doen. Nee, nee uh, ja, die Obama die heeft... Uh, He, wat dat betreft uh, is het nog een stap verder gegaan dan Bush. Niet, niet dat dit uh, onder Bush uh, naar buiten kwam, maar uh, er is een, een, echt een enorme vermilitarisering van de Verenigde Staten. Uh, al een halve eeuw uh, gaande, zeg maar. He, en, en, dat het, en af en toe dan leeft het ook ontzettend op. En dan moet de Verenigde Staten ook een oorlog voeren waarvan de halve wereldbevolking... ...überhaupt de zingeving uh, uh, af gaat vragen. En dan heb je het dus nog niet eens over een video... ...waarin op, wat was het, vijf Irakese reporters wordt geschoten... ...uit een Apache helikopter. Light hem op. Ja, en, en met zijn charme en weet ik voor wat... ...kwam hij er nog mee weg ook. Ja, de mensen die in één vakje zitten... Hè? Uh, ...dit dan dit het uh, links-liberale... En uh, ja, maar ja, het wezenlijke, ja, dat wordt dan van de complete bevolking afgenomen. In dit geval gewoon het recht op leven zonder Amerikaanse inmenging. En de burgerbevolking in de Verenigde Staten, hè, de recht op, uh, ja... ...waarheid of oftewel werkelijkheid. He? Ja, wat dat betreft heeft Obama ook zijn duikje in de post-truth uh, zakje gedaan. Van, uh, he, we willen alleen maar de feiten uh, weten uh, die ons uitkomen. Mm -hmm. ja. ja, en nog steeds is het uh, de zwaarst gestrafte persoon in de geschiedenis... ...voor het dekken van informatie. Dus zelfs met CVR in Amerika dan natuurlijk. Nou... Dat is een akelig... Uh... Akkerige De Verenigde Staten heeft al eerder zoiets gehad. Dat is in de jaren 50. Er zijn ook al mensen ter dood veroordeeld voor het lekken van atoomgeheimen, zeg maar. Ja, dat is een hoog verhaal. als je dat lekt aan de vijand. Ja. Tuurlijk, dat is gewoon, uh, <laughs> ja, daar staat de doodstraf op. Dus dat vind ik niet zo heel raar. Maar dit zijn mensen die niet naar de vijand hebben gelekt. Dit zijn mensen die gewoon naar het Amerikaanse volk hebben gelekt. Ja. En om dan te zeggen, je hebt naar de vijand gelekt, terwijl het naar de eigen bevolking is, dat is een beetje apart. Ja, wat dan ook het bewijs is, hè, dat uh, de Verenigde Staten gewoon een propagandaoorlog uh, voert. Ja. Ja, dat is wat het betekent. En toch uh, zal een merendeel van de bevolking uh, dat uh, niet uh, doorzien. Nou, er is over lekker gesproken, maar dit is dan volgens mij allemaal legaal gelekt. Uh, de CIA-documenten, tot 1987 heb ik begrepen, ja. die uh, zijn allemaal openbaar geworden. Ja, klopt. Ik ben heel erg benieuwd om te zien wat er allemaal in staat voor Slender en Koude Oorlog, Dirt. Ik vraag me af of er dezelfde spin doctors nu ook nog in het Witte Huis zitten. Want ik vind dat hele, de Russen hebben het gedaan nadat die heel erg Koude Oorlog klinkt. En ik vraag me af of dat niet gewoon komt omdat de spin doctors zo oud zijn daar. In plaats van dat het echt iets met de Russen te maken heeft. Maar dat gaan we dus uitvinden nu. Ik zal er zeker op gaan zoeken. Ja, weet je, in de jaren negentig werd het al een beetje, zeg maar, hè, dat... Uh... Amerikanen, het werd er duidelijk dat de Amerikanen van de Russen gingen winnen. Financieel konden de Russen uh, de strijd met de Verenigde Staten gewoon uh, niet meer aan. En, en ineens zie je dan ook in de berichtgeving veel meer over het Midden-Oosten naar voren komen. Uh, in de berichtgeving. Ineens allemaal boze mannetjes met, die met Kolasnikovs in de lucht schieten. En allemaal van die huilende boze vrouw als... Uh, Israël weer eens een nederzetting heeft uh, gebombardeerd. En, en het lijkt dat, daar lijkt het nou weer terug te draaien. Van, ja We moeten toch weer een nieuwe vijand hebben. En dat lijkt wel heel Orwelliaans van... Uh, we hebben altijd met de Russen gevochten en uh, dat we dan vergeten van dat we twintig jaar ook gewoon vrede met de Russen hebben gekend en dat we blij waren dat het er was. En uh, voor een deel komt het ook omdat ja, vanwege het uh, Amerikaanse militaire industrieel uh, complex ja, die gewoon een, een vrij uh, belangrijke poot in de politiek uh, heeft. Qua budget en weet ik veel wat. Amerika is gewoon een oorlogsvoerend land. Heel veel mensen vergeten dat gewoon in de dagelijkse praktijk. Ja, die schuiven de vinger graag door naar uh, Rusland. Ja, de Amerikanen zitten uh, overal uh, wat dat betreft. En het is uh, best wel shocking dat uh, mensen ook dat uh, weer niet uh, kunnen doorzien. Ja. Ah, misschien staat er nog uh, de, de, de moord op Kennedy. Je staat dat er ook nog in, denk je? <laughs> Het plan om hem om te leggen, of zo. Ja, of misschien, uh, maar Martin Luther King was al gelekt, toch? Dat is. Ja, ja, ja. Dat was, uh, FBI, was dat ja, FBI had hem inderdaad gedreigd. Uh. Nou, meer dan dat is dus, uh, gebleken uit een uh, rechtszaak, uh, ergens eind jaren 90. Ze zouden hem dus uh, daadwerkelijk uh, zelf hebben om laten leggen. Jezus, dat wist ik niet. Ik wist alleen dat ze een uh, brief hadden gestuurd naar King... met daarin uh, dat hij moest ophouden met wat hij aan het doen was... omdat ze anders zouden zeggen dat hij vreemd ging op het dergelijks. Mm -hmm. Dat hij op die manier werd bedreigd. Maar ik wist niet dat het er ook bekend was dat ze hem echt al, uh, laten executeren. Ja. Ik dacht dat het gewoon een gerucht was. Nou, het betreft de zaak rond uh, een uh, Lloyd uh, Jowers... die had ergens in uh, midden jaren negentig... Uh, in een televisieprogramma van ABC News... Um, beweert dat hij betrokken was bij de samenswering destijds om uh, Martin Luther King te vermoorden. En hij zegt dat degene die toegegeven heeft schuldig te zijn, dat was James Earl Ray, dat die slechts een zonderbok was en dat de daadwerkelijke schutter een politieagent was, Earl Clark. Lloyd Jowers was de restauranteigenaar van het restaurant naast het motel waar uh, Martin Luther King was doodgeschoten. En hij beweerde dat de maffia en de overheid <laughs> in dit uh, samensweringscomplot zaten. Nou, er is toen een rechtszaak geweest eind jaren 90. Maar voor de details moet jullie zelf maar even op onderzoek uitgaan. Dat staat uh, uitgebreid op internet. Er is ook een Wikipedia-pagina over het hele verhaal. Ik zal de link nog even op de website gooien. Daar kun je het allemaal uh, lezen. Ja, ik heb wel wat te zeggen over Martin Luther King. Nee, misschien voor de record. Oké, okay, ja, zeg maar. Hij werd pas een gevaar. Niet toen hij over rassengelijkheid aan uh, het praten was en aan het marcheren was... Maar hij werd pas echt getarget toen hij begon tegen de Vietnamoorlog. Dus toen zijn pacifistische agenda ja, ja, ja. Uh, naar voren kwam. En dat vind ik wel interessant, want hij wordt ontzettend geclaimd door Obama en ook andere mensen. En het wordt alleen maar gepraat over dat hij goed was voor social justice en dat soort dingen alleen maar over het feit dat hij zwart was. Maar hij was veel meer dan gewoon iemand die voor, uh, zeg maar bij de meeste kwam te smeken voor gelijke rechten. Hij wilde ook de empire ontmantelen. En dat was volgens mij de echte legacy van Martin Luther King... waar we niks over horen meer. Klopt, ja, ja. ja. En dat vind ik wel echt super, super kut. Ja. Want ja, dat vond ik het waardevol eigenlijk aan zijn, uh, zijn boodschap. Van, we zijn allemaal onderdrukt door de Empire. Niet alleen mensen met een bepaalde huidskleur, maar iedereen, zeg maar, de hele wereld. Het is een wat uh, sterkere boodschap. Ja. ja, klopt. Dat een inderdaad een hele goede boodschap ook. Ja, er zijn al, er zijn al meer dingen die uh, haak staan op wat uh, Obama al claimt. Uh, bijvoorbeeld... Martin Luther King was een heel uh, groot voorstander van de Second Amendment. Hij had zelf ook altijd een pistool op zak. Dus <laughs> <laughs> ja, dat hoor je ook nergens meer. Ik, ik heb zoiets van, ik zei zoveel meer van zet dan aan MLK die echt super waar ik heel veel respect voor heb en die komen nooit in de media. Het is nee, alleen maar wanneer het kan worden ingezet voor racebaiting of een of andere uh, agenda voor de Democrats. Ja. En ja, dat vind ik eigenlijk lijken pikkerij eerlijk gezegd. Ik vind dat helemaal niet oké. Okay. Die andere activist uit die tijd, Malcolm X. Een hele bekende foto van hem die je uh, die nog heel vaak voorbij ziet komen als je op uh, Malcolm X uh, googelt. Dus zie je hem staan, bij achter, dat hij achter een gordijt zit te kijken met een mitrailleur met in zijn hand. Ja. <laughs> so, yeah. Kijk, hij was ook echt cool. Ik bedoel, hij, is, hij was natuurlijk vrij uh, gewelddadig. Maar hij zei gewoon van, als iemand anders jouw vrijheid geeft, dan ben je niet vrij. Voel je er met something you gotta do for yourself? Ik dacht, wow, Deze gast is ook woke. <laughs> hij was hij is niet gewelddadig, want hij, hij was meer voor de zelfverdediging. Dus, uh... Ja, maar in het begin had hij meer een soort van, uh, we mogen ook met geweld de macht grijpen. Uh, dus het was geen pacifistische boodschap, laten we het zo zeggen. Zoals ja. de Martinus keek. Een andere go goede quote van Malcolm X was... Uh, als je echt claimt in vrijheid te geloven, volg dan een vechtspoort. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar goed, um, ja, we gaan even van de CIA-documenten naar het uh, Instituut voor Verkeersveiligheid. Want die uh, ja, willen meer verkeersboetes. En ik geloof dat Henk daar een onderbuikgevoel bij heeft. Jawel, jawel. Ja. Ja, ja, dit is natuurlijk weer uh, compleet uh, achter het net vissen. Uh, gewoon, uh, ja, dit is uh, heel willekeurig. Uh, worden er dan, uh, uh, wat, hoe heet dat, van, van die traps uh, gezet. Van, uh, overal waar je een beetje het gas in kan drukken, daar wordt er zo'n uh, cameraatje uh, neergehangen. Maar dat heeft verder niks te maken met of het onveilig is of niet. Het is alleen... Dan daar kunnen heel veel boetes worden gepakt. En, uh, en het is nu zelfs uh, echt zo duidelijk dat zelfs gewoon het domme volk van Nederland heeft het door. Ja, ja ik volg uh, bijna dagelijks politiecontroles in Groningen. En zijn, dagelijks zijn er zowel één of twee controles aan de gang. Op verkeers of... Uh, Belastingfuikens, brommen, scootercontroles. Ja, dus men is, men is wel een, eh, bezig om, om wat mensen te pakken en te vangen en weet ik voor wat. Dus is natuurlijk eh, ook eh, dweilen met kraanopen. En het en is totaal niet eh, bewezen, zeg maar, hè, dat als je meer boetes uitschrijft dat, dat de verkeersveiligheid ook toeneemt. En toch gaat de overheid en eh, alles wat er aanhangt uh, zet al zijn muntjes uh, daarop in. Van, uh, nee, dat moeten wij uh, volledig gaan doen. Dit, uh, dit moeten wij doen en dan ook echt uh, niks anders. Ja, dat is gewoon heel uh, sneu eigenlijk. Ja. Zeker. Goed, ja. ja. <laughs> dan gaan we nog even verder. Of? Gaan we even naar de drones. Dood door een drone heet dit artikel. Ja, klopt. Dat had ik uh, negen maanden geleden geschreven voor de Groene Amsterdammer. Uh -huh. En uh, ze hebben dat al die tijd gewoon ergens op een plank gelegd. Want ja, al het andere was, echt letterlijk al het andere was even belangrijker dan de toekomst van een oorlogsvoering in het westen en over de hele wereld. Uh -huh. um, maar het gaat erover dat um, dus vorig jaar een rapport is uitgekomen, een opdracht. Van de regering, uh, waarin staat dat autonome wapens uh, een andere definitie hebben gekregen dan die informatie toepassen. Mm -hmm. En dat rapport heet Autonome Wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle. En in het rapport wordt betekenisvolle menselijke controle zo opgerekt dat alle bestaande systemen daaronder vallen. Dus er zijn een stelletje juristen, een blik juristen over, opengetrokken om zo'n rapport te maken. Die hebben wat definities lopen opbreken En vervolgens is er geen probleem met het internationaal recht. We kunnen gewoon autonome wapens gaan inzetten waarvan informatici zeggen. Die kunnen absoluut niet binnen eh, betekenisvolle menselijke controle opereren. Maar ja, dat was dus een heel shady shady document. Met wel echt vooraanstaande ex-ministers zoals Jaap Hoop Scheffer, Ennis heers Joris Voorhoeven. Die eh, allemaal juridische achtergrond hebben staan in die commissie. Die dat rapport hebben opgesteld, maar er is niemand geraadpleegd die enig verstand had van uh, überhaupt techniek. Dat staan een achtergrond heeft in uh, robotica of informatica. Maar gewoon letterlijk iedereen die iets met informatica te maken heeft... ...vindt het een verschrikkelijk slecht plan. Ik herken zich totaal niet in die definities. En het is heel duidelijk een juridisch rapport. Mm -hmm. ik, heb, ik heb nog gebeld met de, de externe experts... ...die zijn geraadpleegd, zogenaamd. Maar die hadden gewoon een, een, een PowerPoint-presentatie gegeven over uh, sensoren. En die zijn helemaal nooit gevraagd naar wat is controle... Uh, hoe worden robots gecontroleerd door mensen en er is voor dus nooit ter sprake gekomen. Al die concepten zijn gewoon door juristen uit de duim gezogen en experts zijn er gewoon niet aan te pas geweest. Maar goed, dat was dus niet belangrijk voor de groenen. Maar ze hebben het nu eindelijk uh, roemeloos uh, op de website gepleurd, dus het is gepubliceerd. Uh, maar de momentum is een beetje weg ervan, helaas. Maar de wapens worden wel ondertussen gewoon aangekocht en ontwikkeld... omdat de EU nu ook samen een leger wil oprichten... met onder andere dus drones en... Uh Autonome wapensystemen als uh, research and development doel. Dus we gaan nog meer horen over dit onderwerp. Democraten zijn ook niet meer aan de macht in Amerika. Hè? Dus nu mogen ze weer, uh, links mag weer tegen oorlog zijn. Ja, ik hoop dat ze in Nederland ook dringen dan. Dat zou goed zijn voor mijn business. Ja, uh, uh, uh. ja het, is, het is niet zomaar tegen oorlog. Hè? Het, is, het is met name, zeg maar, tegen de politieke consequenties van de oorlog. Maar omdat Amerikanen zo'n fan zijn van die drones, is natuurlijk omdat er geen bodybag meer naar huis uh, komen ja. en, dus dan kun je gewoon zonder politieke consequenties een beetje uh, oorlog voeren. geen uh, hond die daarom maalt dat mensen in een ander land in jouw naam gebomboneerd worden zeg maar ja, ja. En, uh, ook mensen zeg maar, ja. En dat het dan ook echt om je naam gaat, zeg maar, ja. En dan verbaasd zijn als er ineens hier aanslagen komen. Ja, ja het engste vind ik eigenlijk nog dat die figuren die een Europees leger willen en daar ook op pushen en daar ook Horizon 2020 money voor besteden, wat voor uh, onderzoekers is, um, dat die zeggen dat we met Rusland en China moeten concurreren op militair gebied als EU. Het de slechtst denkbare plan waar ik echt slaap over verlies, is dat de EU gaat concurreren met Rusland en China op militair gebied. Ik bedoel, ik wil niet omkomen in een nuclear holocaust. En ik denk dat dat de snelste weg er naartoe is. Misschien nog sneller dan de NAVO, die allerlei wapens aan de Poolse grens ja. naar Rusland opstapelt op het moment. Ja, dat is dus als je het uh, militaire brilletje op hebt. Hè, terwijl als je gewoon de. Humane bril op hebt. Het is gewoon de enige weg naar vrede, is gewoon een levendige handel. Ja, maar dat is dus een van de argumenten van die mensen die een EU-leger willen, namelijk dat het ons geld gaat opleveren. Ja! Ja, <laughs> ja nee, maar als ik, je nou gaat handelen met China, hè, dan heeft iedereen profijt uiteindelijk. Ja, maar je handelt niet met China, je handelt, je concurreert met China. En je um, werkt samen met andere EU-landen om uh, samen een leger op te zetten... in plaats van dat elke land zelf een apart budget heeft voor een leger... waardoor er veel geld verloren gaat en niet efficiënt wordt geallokeerd. Dat klinkt, dat klinkt supergoed van een defensie perspectief. Namelijk, we kunnen ja. ons uh, R&D-budget uh, besteden samen aan autonome wapens. Hmm. Zodat we ja, stoer kunnen doen tegen Rusland en China. Maar voor een burger is het volgens mij niet... Niet wat je zou moeten willen dat je Europese regering doet. Nee, nee, nee. Hm. Ja, goed, je noemde de EU al en het EU-leger. Ik heb hier nog een EU-berichtje over hetzelfde onderwerp. De EU-technocraten debatteren over robotrechten voor autonome voertuigen. Ja, ja een van de problemen nu met de autonome alles, zeg maar gewoon autonome machines, computers is dat ze geen uh, recht hebben, maar dus ook geen rechtsaansprakelijkheid. Ze zijn geen rechtspersoon. Dus wie is er verantwoordelijk als zo'n machine rogue gaat en iedereen uh, neermaait? Ja, dat is gewoon niet duidelijk op het moment. En dat is een liability voor de voor het internationaal recht. Dus ik snap dat het nu een prioriteit is om te kijken naar wie Heeft de verantwoordelijkheid als zo'n wapen gek wordt? Het liefst dat wapen zelf, want dan heeft de persoon die hem inzet of hem, ge of hem gemaakt heeft er geen verantwoordelijkheid meer voor. Dus ik zie dit ook meer in het, het soort van bredere kader van uh, moderne oorlogsvoering en zo min mogelijk betrokkenheid bij uh, het maken van slachtoffers, zowel fysiek als ook legaal. Oh, ja, nu heb je dan over uh, militaire uh, voertuigen. Ja, uh, ook... ja, het is één op één, wordt het natuurlijk vertaald naar uh, uh, militair recht, dit soort dingen. Je kan het ook nog over uh, importeren voor, uh, ja, voor de testslaatjes die, uh, die straks rondrijden hier. Inderdaad, is Elon Musk verantwoordelijk als zo'n... Uh, ja. zo wat wat, wat als is die film ook alweer? Van Stephen King volgens mij, waarin auto een persoonlijkheid krijgen, iedereen doodreedt. Stel Christine. dat je dat scenario... Precies. Stel dat je Christine's scenario krijgt, wie is dan verantwoordelijk? Hmm. Ja, je zou zeggen de producent, toch? Uh. Ja, als zo'n uh, zo machine persoon, een rechtspersoon wordt, want daar gaat het volgens mij om. Uh. Dan is dat ding zelf verantwoordelijk, in principe. Ja, goed, maar dan... Hoe moet hij schade betalen? Ik bedoel, de, die auto die produceert toch geen... Uh, ik dat, die heeft toch geen salaris of zo? Mag hij ja. dan straks ook een uitkering krijgen? Misschien wel, misschien wel. Ik weet niet hoe ver dit gaat, maar het is echt fascinerend om te zien hoe... Ja, misschien mag hij als, als, als, als taxi gaan rijden. Ja, dat schuld te betalen. Ja, nou, ik vind het een beetje bizar hoor. Ja, leuke, leuke discussies, maar nu nog heel erg luchtfietserij. Ja, uh, uh, ja maar hoe moeten we moeten dit uit libertarisch perspectief zien. Ik bedoel, de dieren hebben nog niet eens rechten. Laat dus, uh, staan, machines. Ja, dat heeft toch wel een beetje te maken met je intellectuele uh, capaciteiten. Het grappige van libertariërs is dat ze vaak vinden dat dieren geen recht hebben, omdat het geen rationele agenten zijn. Ja. Maar machines zijn ultieme rationele agenten, maar ze hebben geen gevoel. Dus in principe zouden libertariërs eerder voor machinerechten moeten zijn... dan voor dierenrechten. Ja, zolang de machine nog niet naar mij toe komt om, om met zijn vuist op tafel te slaan... ...en nee, ik eis geld van je. Want ik moet altijd voor jou werken. Ja, dan uh, ga ik er nog niet van uit dat ze... <laughs> <laughs> ja. Nee, goed, ja. Um, hou nog even snel verder, want we blijven nog even in de EU... De EU moet belastingparadijs Londen voorkomen. En we hebben hierna nog een heel leuk artikeltje wat hierop aansluit. Maar uh, laten we het eerst hier even over hebben. David, jij had er een en ander over te zeggen? Ja, ja, dat is de mening van uh, Lodewijk Asscher. Ik weet niet of jullie een uh, kennen, vicepremier uh, oh. bij de PVDA. En die is bang dat als er een belastingparadijs komt, dat het in kosten gaat van de normale burger, zoals wij en hem. En uh, gewoon de normale belastingbetaler, die moet daar dan voor opdraaien. Want het gaat mm. alleen maar naar belastingvoordelen voor de grote bedrijven en de rijken mm. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Dat gaat ten koste van het sociale stelsel. En stel uh, je toch eens voor jongens. Ja, ja wat, wat ik eigenlijk meer eerder denk is van... Uh, dan kunnen de PVDA'ers wat minder graaien als er wat minder belastinggeld binnenkomt. Maar goed, dat is mijn gevoel. Maar... Nou, daar zou ik het ook wel mee eens zijn eigenlijk. Uh. Ja, de manier waarop het wordt verkocht vind ik wel super mooi. Namelijk, als wij allemaal belasting betalen, moeten zij het toch ook allemaal netjes betalen. Dat is het argument. Of tenminste, dat is de manier waarop, als je probeert mensen te mobiliseren voor dat, voor dit uh, soort van vreemde plan. Ja, dat is een mooie, mooie manier van nadenken. Wat Johan net al zei, van als, euh, als wij allemaal kanker hebben, dan moet jij ook kanker krijgen, want anders is het niet eerlijk. Ik bedoel, het is op zich geen enkel argument voor of het een goed idee is of niet. Het is meer, deze aap krijgt een meloen, deze aap krijgt een druif. Het is oneerlijk. Ja, nou ja maar het is ook wereldvreemd, want ja, klaarblijkelijk hebben ze dus de brexit niet begrepen. <laughs> dat uh, Groot-Brittannië zeggenschap over zichzelf wil. Dus ja, dan kan in de Europese Unie wel uh, zeg maar het een en ander uh, uh, opleggen. Maar ja, hè, dan raak je Engeland wel kwijt. Uh, uh. Uh, het is uh, of je bent vriendelijk en vredig uh, met elkaar als buur. Ja, of er zijn spanningen. Uh, meer smaakjes zijn er niet. eigenlijk. Uh. Uh, dus... Uh, ja, het is alsof er een, een ja weer een nieuwe wereldorde wordt uh, getekend uh, of zo uh, ja. Ja, je zou ook nog zo kunnen zeggen, als je dan echt zo met de armen begaan bent, schuilt dan de belasting voor de armen af. Ja. Ja, ja, <laughs> toch? Ja, ja, kijk, het... het uh, de, de multinationals hebben voordeel, nou, jullie armen ook. Ja, ja, ja. kijk, het hele uh, Brexit verhaal is, is volgens mij ook een, uh, een feestje voor de banken geweest, uh, zeg maar. Uh -huh. Het had ook echt niks met het volk uh, te maken. Het is een beetje lullig dat zij erin uh, zijn... Uh, Getuind wat dat betreft... ...maar uh, omdat uh, het ging met name volgens mij over de City of London, ...waar uh, gewoon een groot gedeelte van de wereldhandel uh, wordt gedaan... En, ...en die heeft nu een hub uh, buiten de EU, zeg maar. Ja, dat valt nu allemaal buiten de Europese Jesse Klavers. Mm -hmm. en, uh, en... Wat ik nu wel goed kan voorstellen hoor. Ik bedoel, uh... Nou ja, het is een prima deal uh, voor... <laughs> ja. voor de rijke mensen... Kijk, want die weten dit soort shit uh, te regelen. Ik bedoel, maar... En dat is dan Laten misschien ook... wij daar een voorbeeld aan nemen als gewoon. Ja, uh, ja zeker weten. Want, kijk, het is... Uh, ik, ik sta er altijd een beetje dubbel in. Zo van, ik vind niet dat je rijke luise mensen hoeft te beschermen of zo. Want, nou, die hebben onze we... ook niet echt nodig, hoor. Nee. <laughs> die weten zichzelf vrij goed te redden, dus... Dan kunnen we allerlei uh, economische principes uh, aan gaan hangen. Ja. Weet je, dat dat... Uh, maar zo werkt de wereld niet, uh, denk ik. De wereld zit wat uh, directer in elkaar, denk ik. Met, uh, zeg maar, uh, uh, bevrediging in het hier en nu. Van, van, wat levert het nu op? In plaats van uh, een goed gevoel achteraf of zo. Ja, maar... Uh, kijk, aan de andere kant is het dus wel zo van... Ja dat het uh, linkse denken is ook alweer door de, door de tijd ingehaald, zeg maar. We zijn ook al, zeg maar, ver voorbij de uh, Marx-theorie uh, qua geschiedenis. Oh. Ja, die was eigenlijk al door zijn tijdgenoten uh, achterhaald. Jawel. Ja, Carl ah. Menger heeft een heel goed boek geschreven waarmee hij eigenlijk... Uh, kan Marx al meteen uh, die bunkte eigenlijk. Jawel. Ja. En bij de uh, huizencrisis en zo... Kijk, ...dan zou je Marx nog wel aan kunnen halen, zeg maar. Van, uh, hè, dat het uh, oppotten van geld... ...dat levert wel een probleem op. Alleen, uh, ik denk dat de fout is... ...dat je dat uh, als een moreel probleem uh, gaat zien. Ik zie het meer als een soort... Uh, uh, monopoliespel die dan is uitgespeeld, zeg maar. Op een gegeven moment is de onderkant failliet. En uh, ja, dan is het spel gewoon uh, voorbij. En nou ja, in de wereld van de economie worden dan allerlei trucages uitgehaald... om dan, uh, ja, om dan, om dan zeg maar de, de schuld een beetje uh, ja, toch weer op de bevolking af te vloeien... en weet ik voor wat. He, dus... Uh, voor de komende 300 jaar is de bevolking, uh, is hier nog wel even zoet mee. En, en, en dat daar zit nu zeg maar veel meer het onrecht. Okay. Dat, uh, de poot die, die groot deel aanhouders in de politiek heeft. In plaats van, ja, dat die mensen überhaupt, uh, rijk zijn. Dat kun je inderdaad maar beter... Daar kunnen we beter inderdaad maar niet jaloers op zijn, want dat is gewoon uh, één, mazzel, of twee, gewoon wel goed bedacht, zeg maar. Ja, sommige mensen zijn gewoon slimmer en weten beter, uh, ja, die kunnen beter kapitaliseren op het systeem zoals het is. Maar ik denk en... dat het eerder te maken heeft met degene die spelregels uh, vastlegt, of, of de, met de rente gaat lopen spelen, weet je wel, hè? zoals... Um... Greenspan? Nee, het is ook wel, ja, nee, het is ook wel een vorm van mussel. Maar, het is soms ook een kwestie van de juiste vrienden hebben, inderdaad. Dat je wat informatie weet. Ik weet bijvoorbeeld, hier in Nederland zijn een aantal mensen schatrijk geworden toen de vierde ruimtelijke nota in behandeling werd genomen. En die gingen over het indelen van Nederland in, in stedelijke en, en, en groene gebieden. Ja. Maar uh, een aantal van die gebieden, die waren toen nog niet bebouwd. Er gingen er toen nog jaren overheen, totdat die uh, nota werd uh, goedgekeurd. Ja, zo zijn de kooplieden in Amsterdam en de Gouden Eeuw ook rijk geworden. Ja. <laughs> ja, die, wisten, die, de, die zaten ook in het stadsbestuur en die wisten waar er gebouwd ging worden. Dus die ja. kocht al de grond op. Dat is gewoon hetzelfde ja. verhaal eigenlijk, ja. Zoals een ja, soort voorkennis hadden ze. Ja. Ja. En daar is, verder niks, uh, daar is verder niks slims aan of zo. Nee, maar goed. Je moet wel weten waar je die kennis moet halen. En daar gewoon gaan zitten en dan meeluisteren. Ik denk dat het meer een kwestie van muscle is. Ja, of een beetje daar lobbyen. Of, uh. Ja. Je ja. als... moet je, je popjes daar hebben. Jawel, maar als je ernaar gaat zoeken, dan zul je het niet vinden denk ik. Het is nee, meer, uh... uiteraard niet. Ze lopen daar niet mee te koop. Nee. Dat is niet chic. Nee, ja, dat is niet chic. Het, ja. uh, het zijn niet uh, die mensen die, uh, yeah, zoals die stomme criminelen, die uh, zo uh, zitten te pochen met een rijkdom, yeah, dat uh, hun uh, naaste mensen gewoon uh, de tiplijn gaat uh, bellen van ik heb hier een uh, crimineel uh, zitten. En die zit heel rijk te doen. Dat is god zo mogelijk. Ja, maar, nou, toevallig ga ik van de week zo'n uh, gesprek uh, met een vrouw. Ik geloof dat ze uit Singapore uh, kwam. Nou, ja, en zij legt het ook, zeg maar, het, het probleem een beetje uit, zo. Mm -hmm. uh, ze zit, zeg maar, uh, nou ja, net als ik dan, onder het minimum uh, inkomen, zeg maar. Mm -hmm. Bijstandsniveau. En in dat gebiedje, waar een heel groot gedeelte van Nederland zit uh, qua inkomen, is het gewoon lastig om gewoon een, een, een volledige inkomen uh, uh, te genereren. Ook omdat die uh, baantjes, zeg maar, waarvan je dacht dat je, nou, daar kun je op uh, solliciteren of weet ik voor wat, die zijn nog heel vaak al aan het uh, verdwijnen. Als je daar uh, binnenkomt. Postbouw. Ja. Uh, postman, en, uh, ja uh, <laughs> automatisering. En weet oh ja, wat. ja. Webmaster. Uh, <laughs> ja. Dus aan de ene kant zijn wij dan afhankelijk van belastinggeld om uh, te overleven. Want nou, ik krijg uh, het geld zeg maar niet via uh, liefdadigheid uh, binnen. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat die uh, hoge belastingen, ja, dat bepaalt ook de zoektocht naar automatisering en weet ik veel wat. Dus, dus het is een enorme getouwtrek waar aan de onderkant zeg maar, van de uh, sociaal-maatschappelijke ladder, waar niet zomaar ineens een bevredigend oplossing uh, gaat komen. Ook omdat gewoon niemand eigenlijk een fuck geeft <laughs> om die mensen. Ja. Dus ja, maar dat betekent niet zeg maar dat als je geen geld hebt dat je dan, of geen werk en geen inkomen, hè, dat je dan maar jaloers moet zijn op mensen die het wel hebben. Ja, dat, dat vind ik uh, nergens voor nodig. Hè. Maar wel, hè, waar ik wel echt de schrift om heb zijn de mensen die dus gewoon hun uh, inkomen bij elkaar lobbyen. Ja, met name dus ook uh, bij de politiek, hè, uh, ja. waar gewoon menig borrel bij een megalomaan uh, stadsproject of gemeenteproject uh, overheen gaat, hè, waarbij ja, uiteindelijk gewoon heel weinig mogelijk is en uiteindelijk ook de roep naar nog meer overheid en belasting zal toenemen. Ja. Want als je het gewoon uitrekent, hè, dan draagt gewoon uh, elke werkende Nederlander Draagt gewoon meer dan, dan de helft van zijn inkomen af uh, aan uh, belasting. Ten eerste aan een stuk uh, inkomstenbelasting. Uh, en als je dan ook nog uh, wat uh, dingen gaat kopen, dan krijg je ook nog btw eroverheen en accijns en, en weet ik veel wat. Ja. De belastingdruk is enorm. Ja. En, en wat je er eigenlijk voor terugkrijgt is alleen maar gezeik. Ja. En drama en theater. Een lodewijk Ascher van. Uh, ja, we moeten een front vormen en zo. En een cultuurpaleis. En een, ja. Bijna iedere stad heeft er inmiddels al eentje van een paar honderd miljoen. Ja, dus... ja En nog een extra bibliotheek voor alle e-boeken. Ja. ja, ja, ja, precies, dat soort uh, dingen. En ja, het zit, het zit er gewoon volledig na. Als je als politicus dit soort dingen gaat roepen over Engeland of wat dan ook... Ja, maar de Engelsen hebben het inmiddels ook al ingezien. Hè? Dan maak ik even een bruggetje naar het bericht wat die bij hoort. Ja. ja, David, vertel het eens. Ja, ja, de EU wil natuurlijk niet dat de brexit echt een uh, succes wordt. Dus die hebben gedreigd de Britten uh, uit te sluiten van de interne markt van Europa. En de Britten hebben weer gezegd, als jullie dat doen, dan worden wij ook een belastingparadijs. Oké. Okay. Dat is het plan. Dus die willen in ieder geval toegang. En uh, ja, belastingen gebruiken ze dit om dat te bereiken, is het... Uh, Idee dan. Op zich lijkt me dat niet eens zo erg. Uh, Lodewijk Asje zei zelf al, uh, nou, als ze dat gaan doen, dan wordt het een race to the bottom. Nou, prima toch? Ja. Nou, mooi toch? Ja. ja. Ja. Henk, hoe reageert jouw onderbuik hierop? Nou, kijk, dat is dus het mooie. Kijk, op een gegeven moment, ik ben, ik ben gewoon als, als onschuldig burgerjongetje hè, netjes geïndoctrineerd door uh, de Nederlandse onderwijs. Door de Nederlandse overheid. En, en dan krijg je ook... Je krijgt ook je dosis mee over schurkenstaten... Met, met, met, met groenta's en boevengildes. En, en als je wat ouder wordt en je verdiep je wat... Dan, dan leg je gewoon eens een keer de vraag zo van... Ja, maar hoe zit het nou met Nederland? Is Nederland niet een bananenrepubliek dan? Dat is een hele leuke vraag. Maar ik ben ondertussen al zo ver... Dat ik erg van die, van die soevereine staatjes ben gaan houden. Bijvoorbeeld van Iran... Ik ben helemaal niet bang voor een Iran, want ik vind het echt geweldig... dat ze zeg maar zo uh, hè, als landje het Westen in een hemd uh, kunnen zetten, zeg maar. Gew gewoon een beetje irritant zijn en dat soort dingen omdat hè, waarom zou het uh, Westen over Iran moeten beslissen? Ja. Ja. ja, atoomgeheimen, weet ik veel wat. Mensen de hoofden afhakken en handen. Ja, dat soort dingen. Ja, ja nou ja, goed. Wat uh, bedrijf zijn uh, ze net zo babaas als de VS natuurlijk, maar goed. <laughs> ja, nee, kijk, hè, daarvoor heb je dus uh, de term precisiebombardement. Hè, dat, dat, het klinkt als een soort genezing. Van, uh, ja, we hebben zeg maar een probleem. En uh, dat weten wij dan zo technisch uh, te verhelpen dat het eigenlijk gewoon mooi is dat we dat kunnen doen. En uh, mensen die de eerste golfoorlog uh, hebben meegemaakt, die weten uh, de beelden ook nog wel uh, voor hun geest te halen, uh, waarin dan de generaal Norman Schwarzkopf uh, dan uh, zo'n zo persconferentie uh, geeft met, met van die ja nee, niet van die radarbeelden, maar van die uh, van die camerabeelden, zeg maar. Waar we, ja, waarbij er gewoon uh, menig Irakees aan het ontploffen is. En dan heel precies. Maar ja, ook dat bleek allemaal bullshit te zijn. Want uh, heel vaak zaten ze er ook gewoon naast. Hè. En het verhaal over uh, het Irakeese ziekenhuis, uh, kinderziekenhuis wat werd gebombardeerd. Ja, dat wordt dan weer afgedaan als propaganda. En, en, ja, ik, ik ben ik ben als zeg maar nog van de van de generatie of zo ja die die, die... Daar werd nog tegen verteld van ja, eh, nationalisme is, is slecht eigenlijk. Je hebt er niks aan. En dat geldt ook voor eh, nationale veiligheid. Nou, ja, en, en in dit geval dan ook voor eh, nationale economisch morele superioriteit. Ik, ik, ik durf dat te relativeren eh, zonder dat ik eh, gelijk het gevoel heb dat ik daarmee, eh, laten we zeggen, Satan in huis haal. Laten we het gewoon een beetje bij het nanomen. Want het zo uh, zwart werd, wordt wel een beetje gedacht. Uh, over dit soort dingen. Van, uh, um, van uh, over veiligheid, maar ook wel over economie. Het, het is allemaal hetzelfde, uh, hetzelfde shit, zeg maar. Het zijn allemaal politieke uh, uh, frontjes. Waar uh, wij dan als... Uh, ja Slaaf 2.0 uh, continu, onszelf continu mee vermoeien. Ja, En waarbij dan zeg maar onze slavenhouders, degene met de beste contracten, uh, zeg maar, ja, die, die, die lachen zich in een vuistje als zij uh, uh, weer een of andere Facebook actie voorbij zien komen uiteindelijk. Ja, dus. Uh, ja, en het, het, het rare is dan dat van die politici die, ja, die, die roepen dan uh, heel vaak en ook nog iets op basis van die halve kennis van uh, oh, ik heb iets in de krant gelezen over uh, de brexit en uh, weet ik veel wat. Ja, maar ja, de meeste politici hebben zich ook nooit verdiept in de werkelijke... Geopolitieke verhoudingen. Ja, volgens mij, als je ook uh, minister-president wordt uh, ergens, krijg je ook uh, als een van de weinigen een cursus van hoe de verhoudingen werkelijk zijn. En dan blijkt, blijkt dan waarschijnlijk dat we een vriendje zijn met die, maar dat we dan voor de media een vijand lijken uh, met, met diegene en andersom. En uh, het is, het is om duizelig van te worden. En uh, ja, bijvoorbeeld. Uh, nou, zoek maar eens op wat de Iran-contraspionage. Iran, uh, uh, nee, ja, de Iran-contrast. iran, iran, iran -schandal. Schandal, ja. Van uh, ja, waarbij uh, de Verenigde Staten gewoon uh, wapens levert aan de vijand van een bondgenoot. Ja. Uiteindelijk. En ook nog eens wapens en ruil voor cocaïne. Ja, dat soort dingen. Die worden dan weer op in de VS uh, aan drugs die er uh, verkocht... die ze dan uh, ja, crack-cocaine van maakt. Ja. Dat dan als een epidemie over heel Amerika verspreidt. Ja. Ja. Een journalist die dat aan het uh, licht brengt... die is toen, uh, heeft toen zelfmoord gepleegd door, door zichzelf... Uh, uit een hele onmogelijke hoek zichzelf door het hoofd te schieten. Een paar keer. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, en, en, en dan kun je dus als politicus inderdaad, uh, hè, dan kun je dus zeg maar uh, het uh, symptoom zien van uh, god, uh, de, de crack cocaine uh, neemt toe en dat soort dingen. Terwijl wat er werkelijk gebeurt is iets heel anders. En, en ja, zoals ik al zei, uh, volgens mij was dat uh, met de brexit was een uh, feestje van de grote banken. Ja, denk ook niet hè, dat je daar als Lodewijk je daar een, een stem in hebt of zo. Hè? En denk ook niet als, als bevolking dat je daar gelijk een, een stem in hebt of zo. Om je daarvan te bevrijden zul je uh, hele andere wegen uh, uh, moeten bewandelen. En in wezen begint dat al heel vaak emotioneel loslaten van, van uh, de problematiek. En dan ga je dingen dus ook als hilarisch zien. En ga je dus inderdaad de schurkenstaartjes en dat soort dingen... Die ga je dan ook fantastisch vinden. Voor mij mag uh, uh, Verenigd Koninkrijk best een belastingparadijs zijn. Dat maakt me echt geen fuk uit. Maar als, uh, als ik ook maar de mogelijkheid krijg. Om naast dat systeem te leven. Want dat ja, is dan een beetje, ja, want dat is een beetje het uh, mankementen. En misschien komt, volgens mij komt er straks ook nog een bericht uh, die daarop slaat van, uh, ja, hè, er is eigenlijk maar één systeem uh, die, ja, die maar geldig is, hè? Met, met één koning, één belastingdienst en weet ik veel wat. Hè? Je, er is geen alternatief. En dat maakt, zeg maar, dat het uh, één zo'n uh, groot uh, touwtrekken is, zo'n politiek touwtrekken. Van, uh, nou, we moeten met z'n allen met de kar links. Hè? We moeten allemaal met de kar uh, rechts. Uh, Ieder zijn eigen kar, waarom niet? Ja. Ja, we vergeten die, ja, we vergeten de individuen in, uh, in dit geheel, zeg maar. Je ja. Ja. Ja. Nou, had het net over gehouden van schurkenstaatjes, maar ik, bedoel, ik hou gewoon van geen enkele staat. Dus, uh, ja. Dat kan ook. Dus. ja. ja. Hij ja. hebt nou over het feest voor de banken, maar ja, die banken leven allemaal op uh, hoe dat? Geld gemaakt van lucht. Maar ja, als straks dat helemaal uh, in elkaar stort uh, vanwege de bitcoin en zo, ik bedoel, <laughs> dan is het feest voor die banken ook voorbij, hoor. En die tijd ja, komt nee. er nu wel aan. Ik bedoel, hetzelfde dus als al die, uh, je hebt wel die mensen die in die uh, complottheorie over de Rothschilds en de Rockefellers geloven, ja. Uh, wat je nu ook heel erg ziet is dat al die, die, die families van het oude geld, weet je wel, die ver, in het ver verleden ooit uh, groot kapitaal uh, opgebouwd hebben. Het is inmiddels nu al de derde generatie van die familie. Soms hmm. uh, in het geval van de Rothschild al de, de vijfde of de zesde. Uh, die, die, hebben nie, die, die weten niet meer hoe ze geld moeten maken, weet je wel. Die weten niet meer hoe ze door slim te handelen en te investeren, weer aan een kapitaal moeten komen. En die renten hier een beetje op geld, wat steeds minder waard wordt. We ja. ziet heel veel van die oude families van het oude geld, die allemaal uh, failliet raken. Die moeten weer gaan werken. Iets wat ze al helemaal verleerd zijn, weet je wel. Ja. En dan ga je ook krijgen met die banken, dat gaat straks allemaal ineens storten. Dus uh, ja, ze hebben nu een feestje, maar dat is nog. Uh, ja, Misschien nog een laatste feestje. Ja, yeah, what goes up must come down, hè? Ja, ja die dat, tijd uh... komt eraan, dus ik ben optimistisch. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja, dat sowieso. Nee, het is, dus sowieso... is een systeem wat gebaseerd is, wat zichzelf voedt met inflatie, weet je wel? Ja. Met geldontwaarding en zo. Dat is een trucje wat ze geleerd hebben nou, aan een concurrent die juist tegenovergesteld is, ja. <laughs> ja, dat ook, maar... Ja, kijk als je bij elk uh, nieuwsberichtje of uh, verandering gelijk al denkt dat uh, einde der tijden voor de deur staat, mm -hmm. dan vermoei je jezelf ook heel erg, zeg maar. Ja, huh? ja. Dan uh, speel je ook met je weerbaarheid. Mm -hmm. ja, ik denk dat vrijbaar, vrijheid ook uh, gewoon ja, heel, met heel veel weerbaarheid uh, te maken heeft. Je Dus ook gewoon losmaken van dingen ja, die gewoon niet van jezelf zijn. Ja. En wat dat betreft staat de brexit ook wel heel ver van me af uh, eigenlijk. Ja. Dat is, is wel het meest gezonde. Ja, precies. En ja, wens ieder land een, uh, een exit uit een... Uh... Ja, <laughs> we, we zien iedere, iedere stad, iedere provincie, ieder dorp gewoon een exit toe. Jawel. En dan gaan we maar, dat zo lang mag doorgaan tot het individu. Ja, ja, maar het vrij reizen was wel vet. Ja, oké, okay, oké, okay. maar dat kan ook nog. Ja, alleen, ja, al die regelgevingen, dat soort dingen, ja, ja dat, dat was ik, nergens voor nodig. Wat dat is ik heel zo. vaak zeg tegen al die mensen die, die zo voor grenzen zijn, weet je wel. Ik zeg van, ja. joh, als je zo'n grens gelooft. Gooi je heel land vol met grenzen. Waarom ja. niet de grens tussen Amsterdam en Rotterdam? Ja. Als je de grenzen zo goed vindt. Doe je nou, hoeveel grenzen ja. wil je in Amsterdam hebben? Weet je wel, ja, dan zijn ze meestal uitgeloeld. Ja, ja. bijvoorbeeld. <laughs> ja. Maar ja. we moeten wel verder. Dus, uh, we gaan even naar de, de hoge ambtenaar van de Belastingdienst. Uh, die is op een zijspoor gezet. Ja, we blijven nog even in het wereldje van de belastingen. Uh, ja, wie wil dat zich hier aan wagen? Nou ja, ja dus... Uh, nou, dit is dan zeg maar... Het uh, is <laughs> best wel hilarisch. Ja, dan heb je dan bijvoorbeeld een asje die oproept... Ah, we moeten meer belasten. Nou ja, en dan heb je dan zeg maar... Uh, ik heb even geen mooie term voor de belastingdienst. De roofridders. Uh... De roofridders, de sheriff van Nottinghams. <laughs> ja, uh, de schouten zijn rakkers. Ja, ja die maken er nu zo'n zootje van. Uh, dat... Uh, dat niemand eigenlijk meer weet van wat ze ermee moeten doen. Ja, de belastingdienst, ik weet het niet. Het komt altijd bij je over van dat het er wel een heel oude cultuur heeft... Met, en dat je daar een bepaalde psyche voor moest hebben om uh, daarvoor uh, te gaan werken. Uh, ik denk dat je van uh, menselijk lijden uh, moet houden of zo. Je moet er wel een beetje tegen kunnen als er weer als iemand bij jou in het verletten zelfmoord pleegt... omdat hij zich zo uh, met de rug tegen de muur gedrukt uh, ja. voelde. Ja, dan moet je weer, moet je weer ideeën verzamelen van... Uh, ...waarom je het doet en waarom je het goed vindt en dat soort dingen. Het is een actief proces. Het komt niet vanzelf. Maar ja, wat uit dit artikel wel weer blijkt... ...is dat er daar uh, ja, binnen die belastingdienst... daar uh, eerst ook een cultuur hè? Jawel, er was dan zo'n regeling ...van uh, je, je komt oprotten dan krijg je een riante vergoeding mee. Ja, maar dan kan je nou ja. weer terugkomen als CCP. Ja, nou, en daar was dan berekend dat het een bepaalde winst uh, op zou leveren. Maar uh, dan zaten ze slechts 10% naast. Dus uh, er was 700 uh, miljoen geraamd. En uh, wat ik ook al een enorme bedrag is, <laughs> voor een dienstje. Maar uiteindelijk uh, kost het 770 miljoen. Ja, toch? Het was 70 miljoen, uh, zat het over de begroting. Ja, dat zijn enorme getallen trouwens. Maar voor een overheidsoverschrijding uh, valt dit nog behoorlijk mee. Ik bedoel, normaal uh, zitten ze er minstens een kwart naast. Een gemiddeld uh, overheidsprojectje loopt altijd uh, flink uit de klauwen. Dus, uh... Ja, maar nou weet ik dus niet waarom die, die man uh, dan precies uh, hier dan voor moet boeten. Nou, kijk, wat er gebeurt is... Uh, Wiebes die heeft uh, de Belastingdienst van Mercure Telen geplaatst. En dat betekent dus dat de, uh, de beste man... Zijn functie is directeur-generaal en zijn naam is uh, Leitens. Deze man die uh, had daardoor ook minder bevoegdheden, omdat, uh, de omdat zijn dienst dus uh, onder curatelen was geplaatst. Mm -hmm. En ja, Dus hij voelde zich een beetje beklemd, hij miste zijn vrijheid. En uh, ja, nou weet hij ook hoe de burger zich voelt. En uh, ja, toen... Uh, <laughs> had hij zoiets van, nou, nou, dan heb ik geen zin meer om dit te doen. Dan stap ik op. Ja. Ja, dan speelt hij het zacht of... Uh, mm. ja. Ja, ja, dus... Uh, ja, ja, één regel is gewoon... Bij de Belastingdienst moet gewoon niks gebeuren. Dat is... Uh, <laughs> ja... En de bonden zijn teleurgesteld, ja. ja. Vanwege zijn vertrek van, uh, zijn vertrek. Ja. Ja. We vinden dat Wiebes beter zelf al op had kunnen stappen. Ja. Maar nou goed, daar gaan we ons verder niet in verdiepen. Dus uh, daar kom je echt in het is een wereldje waar ze met de vinger naar elkaar wijzen. Uh, niemand die zegt van, hey, misschien is belastingheffing uh, uh, niet zo'n goed verdienmodel voor de overheid. Nee. Miss misschien moeten we voor het daar vrijwillig doen, dat mensen betalen wanneer ze gebruik maken van een dienst of zo, weet je wel? Ja. dat er misschien ook wat meer concurrentie is en, en keuzevrijheid. Dus, uh, ja. Dat werkt bij Albert Einstein ook heel goed, weet je wel. Ja, hè, die is, uh, in wezen zouden wij hè, een soort vereniging uh, van elkaar uh, kunnen zijn. Ja, er zit toch veel meer uh, vrijwilligheid uh, in. Ook, uh, nou ja, de Klaas uh, Jan Wassenaar is er nu niet bij. Maar ook omdat gewoon een groot gedeelte van uh, Nederland... Uh, ...daar wil je gewoon uh, niks mee te maken hebben... ...en toch moet je daarvoor betalen. En, en ja, dat doet toch iets met de motivatie van een, uh, van een mens, uh, denk ik. Ja, ja, ja. Maar goed, ja, we hebben het over belastingen... ...en uh, ja, we moeten het ook over Oxfam NoVip hebben. Ja, het is ooit begonnen als NoVip, 1953... ...als volg van de watersnoodramp. in uh, Zeeland vooral. En ja, toen moest er geld ingezameld worden. Toen werd NoVip opgericht... Uiteindelijk is uh, NoVip zich uh, internationaal gaan uh, specialiseren... en werd het ook het, uh, ja, voor het bureau voor de internationale bijstand... later internationale betrekkingen. Toen werd Oxfam erbij gehaald en toen werd het Oxfam-NoVip. En sindsdien houden ze ieder jaar, vlak na oud en nieuw... een jankverhaal over hoe erg het is... dat er een heel klein procent uh, van de mensheid heel rijk is... en de rest heel arm, ja... Ja, wij we hebben ook meestal uh, in januari ook weer uh, een Oxfam awesome NoVip-item in onze uh, uitzending zitten. Maar ja. ja, ik vond het ook een beetje opvallend worden op een gegeven moment. Namelijk, er zijn zoveel mensen die heel rijk zijn... en die hebben evenveel welvaart als dit percentage van mensen die arm zijn. Mm -hmm. Maar um, schijnbaar moet je daar dan heel boos worden en erbij fantaseren... oh, uh, de rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. Maar dat laatste klopt volgens mij niet zo... Want het klopt dat rijken misschien rijker worden, maar armen worden ook rijker, zeg maar, overal ter wereld, dus ook in de armste landen stijgt de welvaart. Dus die, die hele soort van mindset van als de ene partij rijk wordt, dan moet de andere partij ook arm worden, dat is een, een typisch socialistisch of statistisch uh, uh, idee. Dat is helemaal niet hoe het werkt. Het is niet zo van één partij verdeelt de taart of de koek. En er is een beperkt uh, hoeveelheid van die taart die verdeeld kan worden. En als één iemand iets krijgt, dan krijgt de ander niks. Maar dat beeld zit, zit er heel, heel diep in. En volgens mij spelen dit soort organisaties, als Oxfam zo'n loof, heel erg op die manier van denken in. Om zelf maar zoveel mogelijk donaties en geld binnen te hengelen van... Het, uh, de wereld gaat uh, naar de hel en de handbasket. Geef ons geld, want ik weet niet wat zij eraan denken te doen... ...en wat mensen denken te bereiken door ze te steunen. Ja, in ieder geval hun directeur. Maar daar gaan we zo meteen nog wel Zo ga je zo hun directeur, ja. Die wil volgens mij ook bij de 1% horen. Nou, de kloof uh, tussen uh, de... de bedoel, natuurlijk is de welvaart is gestegen afgelopen eeuw. Nee, een van de zinnen die me bijstaat is gewoon van wat wij nu... Met uh, de kerstdagen kunnen eten. In de middeleeuwen had men dat nog niet eens aan het hof. Hè? Dat is iets wat ik best wel geloof. Ja, we hebben gewoon uh, veel betere medische voorzieningen, infrastructuur. We hebben wifi uh, voor de kiezen dan ja, 100 jaar geleden. Maar de kloof tussen aan mijn Rijk, uh, die wordt wel groter. Uh, zeker afgelopen 20 jaar. Hoe heet, hoe heet dat? Een neoliberaal feestje geweest. Absoluut. Hoe weet je dat? Nou, kijk, dan heb ik geen artikelen eh, die dat zo even kunnen staven. Maar een cijfer wat misbijgebleven is, is eh, iets van 25% of zo. Waar het uh, een beetje uit uh, bleek is dan dat ook in de, ja, in de zorg of zo... daar heb ik ook wel eens de... in, in 2000 heb ik de CEO toen bekeken... En daar uh, verdiende de hoogste medewerker 120.000 gulden. En dat is nu een dikke uh, twee ton of zo. Dus uh, daar is wel, uh, uh, en die is toen in euro's er wel op vooruit gegaan, de andere niet, zeg maar. En, en dat is wel een tendens die heel veel is uh, voorgekomen. Een voorbeeld zijn, eh, uh, andere tendens zijn bijvoorbeeld al die uh, voetballers. Die, zo'n tendens van in de uh, Premier League uh, waren de meeste voetballers, uh, begin jaren 90, hadden ongeveer de, de, hetzelfde inkomen als uh, de mensen uh, van het publiek. En dat is in 20 jaar ook vertienvoudigd. Dus ja, er zijn natuurlijk gewoon wel verschuivingen. En dan kun je nog kijken van, hè, uh, waar komt dat door en, uh, Kijk, dan vind ik, dan moet je dus voornamelijk, dus het, uh, je moet dan voornamelijk niet uh, doodstaren op de getalletjes, ja. maar kijken naar het systeem. Ja. ja, zometeen hebben we nog even een brugje gemaakt maken naar waar we het zometeen nog over gaan hebben. DMB. Voetbal vatbaar voor de wit wassen. Ja. ja, ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Nou, misschien ook nog wel. Maar daar gaan we zo meteen over. Ja. Mee, hè? maar, dus, dus, maar Dat je dus vooral moet kijken naar het systeem. Hè? Okay. En dan moet het systeem ook uh, houdbaar zijn. Uh -huh. En uiteindelijk, zo zijn er zo'n twee eeuwen geleden ook een aantal concessies gedaan aan arbeidersvolk. Namelijk, ja, als je als fabriekshouder uh, je personeel niet voldoende uh, loon geeft. dan kunnen die je producten ook niet kopen. Nee, daarom had uh, bijvoorbeeld Henry Ford uh, de salaris van zijn uh, personeel uh, flink omhoog gegooid. Ja. Dat ze ook een Ford fort konden kopen. Ja, dat was inderdaad nog allemaal buiten de overheid om. Hè? Dus... Uh. Uh, Daarna is pas uh, de overheid met de CAO en weet ik wel wat gekomen. Maar het vraagt inderdaad wel om een dikke, ja, revaluatie, zeg maar. Hè? Dus uh, van zowel het liberaal model, want uh, die, uh, het kapitalisme, die, die kan bijvoorbeeld te veel uh, steunen op de gedachte dat uh, grondstoffen en weet ik veel uh, oneindig zijn. Dat er ook geen schaarste van is. Hè? Maar ook het socialistische model, die is ook al achterhaald. Nou ja, kijk, als er zo'n grondstof opraakt of steeds schaarser wordt, ja, dan ja. stijgt de prijs van uh, dat ding. En dan gaan we automatisch zoeken naar iets, een alternatief dat goedkoper is. En dan, uh, gaat, wordt een product geïnnoveerd. Bijvoorbeeld de olie raakt op. Nou ja, dan gaan we auto's maar weer elektrisch maken, weet je wel? Ja. Wat er 100 jaar geleden trouwens ook al was. So. Jawel, jawel, jawel. Ja, zeker. Ja, dus, uh, dus ook het, uh, ja, ook het verhaal, hè, dat, weet dat vrije octrooien en dat soort dingen, hè, dat dat, uh, ontwikkeling remt, dat is ook maar één deel ja, van het verhaal. Ja, het is juist tegenovergesteld. Als, uh, ja. als er geen patenten meer zijn, dan is het juist beter voor de, voor de innovatie. Ja. Ik bedoel, dus de de, de industriële industri revolutie kwam juist heel langzaam op gang, doordat er een patent was op de stoommachine. En Toen dat afliep, toen in één keer ging het in, uh, in sneltreinvaart. Ja. Ja, of eigenlijk dus, beter gezegd, stoomtreinvaart. Ja, er ja. Ja, dus zijn gewoon, ja, en heel veel van die uitvinders nemen gewoon een uitvindersrisico. Dat zijn niet vaak uh, de... meest economisch denkende mensen. Maar... but uh, anyway... Ja, kijk, armoede, dat is natuurlijk ook zo'n... Um, zo'n emotionele... Uh, aanslag. Ja, Mensen zijn vaak arm omdat ze niet... kapitalistisch genoeg waren. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja maar, um, daarom zijn bijvoorbeeld... Uh, de grappen in South Park over... Uh, poor Kenny. Uh, Kenny is een uh, figuur... En die is gewoon arm. En, uh, en Cartman, de bullebak uh, van het stel, maakt dan echt altijd uh, de meest harde grappen over, uh, over de armoede van Kenny. Dat het, maar ook echt zo hard dat het weer grappig wordt. En ja, weet je, het moet vooral niet emotioneel worden. Uh, discussies over armoede of uh, uh, rechtvaardigheid, uh, denk ik, Gewoon van... Kijken naar uh, de feiten en het systeem. Dat vraagt een heel andere manier uh, van kijken. Dan is het houdbaar en, en heeft het wel zin zo. Nou ja, heel veel mensen zullen zeggen, ah, dit systeem heeft uh, zin, want uh, hier zijn we aan gewend en daar zitten we in. Dat denk ik niet. Hè. Dat systeem kan wel elke keer verbeterd worden. Met name dus ook omdat onze paradigma's, gewoon de manieren van kijken ernaartoe... Ja, die zijn al erg verouderd. Het is niet meer libera godverdomme, liberalisme, liberalisme versus uh, socialisme. Want in, Liberalen zijn al behoorlijk socialistisch. Voor ja, we hebben al lang het sociaal liberalisme gehad, zeg maar. Nou, ja, het is er nog steeds, hoor. Ja, dus uh, zeker dus. Uh, en dat is natuurlijk ook wat het mooie is van het uh, libertarisme... Ja, die kijkt dan ook uh, vanuit een heel uh, nieuwe verse hoek. Namelijk naar de hoek van vrijheid. Hoe kunnen wij uh, hier met de meeste, met de bril kijken dat iedereen de meeste vrijheid uh, heeft? Tenminste, de liber libertaris waar ik van hou, laat ik het zo zeggen. Je hebt ook gewoon libertariërs die wil graag overal een hekje omheen plaatsen. Uh, dat kan ook. Maar ja, mijn hart gaat er met name uit van... Uh, hoe kun je met elkaar ja, in vrede uh, zoveel mogelijk elkaar gewoon de vrijheid uh, geven om uh, ja, te handelen en uh, ja, uh, samen te leven zonder uh, die verplichting. En dat staat inderdaad ook uh, volledig naast die emotionele oproep van Novib, waar Andrea ja, en uh, Johan uh, zo allergisch voor zijn zeg maar. Waar ja. zijn we allergisch voor? Voor die emotionele oproep. Dat je wat met die armoede moet doen. Um, ja, allergisch is een groot woord hoor. Ja. <laughs> nee, niet dat je iets met armoede moet doen, maar wel de geïmpliceerde oplossing. Namelijk herverdeling door middel van linksregeringen. Of überhaupt regeringen of überhaupt herverdelingen. Zeg maar. Ja. Het is, het is nooit een innovatieve oplossing, het is altijd, er zijn problemen, laten mensen meer geld uh, afvoggen om het ergens anders weer in te gieten. Ik vind het zo, dat irriteert, En niet zozeer dat mensen het posten omdat er armoede is, dat snap ik heel goed. Ja, wat mij dan meest irriteert is eigenlijk dat al die uitspraken gedaan worden door mensen die uh, ja, vet boven de balken in de norm zitten, weet je wel. Dat wel. dat ook. Want... Dat ook. Nou, ten eerste, het was Jezus die zei, er zal altijd armoede zijn. Maar het is bij die verdeling uh, ook natuurlijk altijd zo, dat er staat altijd een nieuwe elite op. En dat zijn de mensen die dit soort, hè, die, die, uh, dit soort emotionele oproepen doen. Van, uh, kom mensen! Eh. Ja, voor een deel heeft het ook gewoon mee uh, te maken met dat, uh, ja, dit zijn met name de mensen die heel veel in het hier en nu handelen. Vroeger zou uh, dat meer, uh, de kerk, uh, zijn. Die, ja, wat meer omhoog en vooruit keek dan, uh, zo'n baasje van Oxfam, Oxfam Novik. En waar die dan, waar, waar ze dan, uh, ook de plank op een gegeven moment ook mis zullen slaan, is, uh, dat, dat ook dit soort initiatieven ontmenselijken. En een van de voorbeelden was de Do You Know It's Christmas Time van ik geloof 2013, dat was een remake. Oh god, nee toch? Jawel. Oh, ben ik blij dat dat daar langs mee is. gegaan is. Ik vond die van 84 al zo verschrikkelijk. Ja, <laughs> maar Bono deed ook weer mee. Oh ja, uiteraard. <laughs> maar dat werd ook nog wel best een rel, omdat ze deden een aantal uitspraken over de zieligheid van de mensen, die gewoon schadelijk waren voor de mensen zelf. Maar waar die mensen zelf ook gewoon totaal niet mee eens waren. Het was een te veel uh, poëtische invulling van het uh, drama van uh, armoede. Want een voordeel van armoede is bijvoorbeeld dat uh, je het uh, minder te kiezen. Je hoeft, je hoeft minder te twijfelen. En uh, daar worden mensen ook weer gelukkig van. Ja, een honger motiveert. Ja. Ik geloof dat het een uitspraak van Tupac was. Ja, ik, ik zou nooit zo'n goede rapper zijn geweest als ik nooit de smaak van honger had gevoeld. Want dat heeft me gewoon gemotiveerd om betere rapper te worden. Ja. Dus dat ik mezelf rijk kan rappen. Ja, vaak. Ja, ik weet nog ja. Tupac was, ja. maar uh, zo'n rapper was het. Dus, uh, nou ja, waarschijnlijk staat het ook wel bij de Wikipedia uh, pagina van uh, Do You Know It's Christmas Time. Uh, wanneer de laatste versie was en dat er zo'n... ...controverse was... er dan waarschijnlijk ook wel... ...alle opmerkingen van de controverse... ...ik bedoel... ...dit is gewoon mijn verwachting van Wikipedia hoor... Um, ...omdat het was dan wel redelijk in het nieuws... En, in, in, ...en er waren ook best wel wat punten... ...waarmee ze inderdaad gewoon... ...de plank uh, toen uh, sloegen. ...ja, en, en, en dat is natuurlijk ook... ...waar het dus ook gewoon vaak... Uh, ...misgaat... ...gewoon mensen die uh, te goed willen doen... ...dat de balans weggaat... Uh, en dat ze daardoor weer slecht uh, doen uiteindelijk. En het is toch een hele kunst om goed, uh, om goed te doen. Ja, ja. ja. waar? We ja, zouden nog even over de directeur van uh, Oxfam, Novin, uh, Oxfam NoVip hebben. Ja, wat, uh, wat verdient die beste man? Wat, wat was dat? 187 keer of zo? Uh... Verdient uh, 184 keer zoveel als, uh, die, als de allerarmste. Ja. Bijna 127.000 euro per jaar. Dat verdient uh, de heer uh, Karimi. Ja, ja nee, dan, uh, dan weet je wat armoede is. Ja, mevrouw ja, Karimi trouwens, maar goed. Een vrouw. Ja, ja het is een ex-groen-linkse, als het goed is. Ja. Weet je veel als een Tweede Kamerlid, gok ik zo. Ja, ja, jij is dus inderdaad een uh, Tweede Kamerlid, ja. Ja, maar uh, goed, dan hebben we ook nog de top van uh, Oxfam Novik. Die heb je ook nog. En wat verdienen die? Verdient net zoveel als 591 naaisters in Bangladesh. Ja. <laughs> dat hoe het inkomen meten tegenwoordig? Of? Ja, nou ja, kijk, we hebben altijd over de. We vergelijken rijken met de allerarmsten, dus laten we dat ja, ook dat eens pakken. een keertje met top doen, weet je wel? Ja, goed idee. Ja. <laughs> Voorval is uh, het idee langskomen, bijvoorbeeld van de SP, dat de directeur van een bedrijf maximaal 30 maal zoveel mag verdienen als de laagst betaalde werknemer. Mm -hmm. Dat het voor uh, deze mensen ook moet gelden dan? Ja, uh, ik weet het niet. Nou, volgens mij, ik weet niet wat de laagste, laagste verdienende bij ook zo'n loof heb verdiend. Ja, dat wordt dan wel een giller. Want in Nederland is ook een nieuw initiatief gestart, dat heet dan FlexTensie. Dan kun je dan in de bijstand voor 2 euro per uur kun je dan, zeg maar, gaan werken. Dus dat betekent dan dat, ja, dan mag de baas maar hooguit 60 euro per uur dan meer verdienen. Nou. Ja, maar aan de andere kant, kijk, die, die, die, de, de rijken die zijn niet, niet voor niets rijk, vaak om, gewoon omdat ze slim zijn. En die weten ook weer uh, allerlei trucjes te verzinnen om hun uh, kapitaal veilig te stellen. Uh, je bedoelt, je hebt op basis die dan voor, uh, voor een bedrag voor, gewoon voor 1 euro, uh, zijn ze dan uh, directeur ergens, nou, verdienen ze 1 euro. Maar daar uh, hebben ze wel uh, vrijwel alle aandelen van het bedrijf, weet je wel. En dan stallen ze weer ergens in liefdadigheid. Uh, Stichting, weet je wel, waarvan dan zij ze zelf weer de baas zijn, en daar krijgt ze dan weer een salaris, et cetera. Ik bedoel. Er zijn een tal van manieren <laughs> om dan toch gewoon superrijk te zijn. En ja, je voldoet dan aan alle regels, weet je wel. De buitenwereld ziet iemand die heel altruïstisch is. Ja. Uh, ja, natuurlijk. Uh, heel veel mensen denken dat je rijker wordt uh, door bij de action uh, te kopen. Nee? Ja. <laughs> dat, uh, en zo werkt het natuurlijk niet. Maar nee, nee. Yeah. Uh, nou ja, ik blijf erbij dat uh, om rijk te worden, ja, heb je vooral veel mazzel uh, nodig. Uh, ja, ah, nee, het is ook, kijk, die mazzel heb je, uh, omdat je ook tegelijkertijd uh, veel um, lef hebt. Je, je neemt veel risico en daar word je ja. uiteindelijk voor beloond. Ja. Maar als je dat risico niet uh, neemt, niet durft te nemen, ja, dan zul je ook nooit uh, rijk worden. Nee. Ik bedoel, uh, Henry Ford is drie keer failliet gegaan voordat hij succes had. Ja. Hij durfde uh, hij had gewoon een idee en uh, hij nam een risico. Hij is drie keer op zijn bek gegaan en toen lukte het. Want het was gewoon met het exact hetzelfde plan. Hij aan het plan niks veranderd. Hij ja, ja. dacht, nou ja, misschien nu, de volgende keer wel, Marcel. Ja. Dus, uh, en zo gaat het met de meester eigenlijk, hoor. Want Trump is ook een paar keer op zijn bek gegaan in het begin. Dus ja. <lacht> dus en toen heeft hij zichzelf nieuw uitgevonden, ja, toen lukte het wel. Dus, uh, ja. Zo werkt het. Ja, ja dus, uh, ja, die, uh, ja, nee, er de, de de zal ook altijd dus wel een, uh, uh, een, een, een, een scheve verhouding zijn. Ja, maar misschien komt dat een scheve verhouding omdat de armste gewoon niet genoeg, uh, uh, uh, ja. Nou goed, ik, ik kan er moeilijke uitspraken over doen. Want ik weet niet hoe het is om superarm te zijn. Maar ja, wat, wat ik wel vaak hoor als ik bijvoorbeeld die, uh, die, die wel eens hoor. Ik bedoel, die hebben allemaal zoiets van... Uh, wij willen gewoon de superrijkste worden, weet je wel. En ja. ik geloof ook dat sommige van hen er ook echt in komen. Dus ja, die, die, die leven daarvoor en die, die gaan er gewoon voor. Ja. Die hebben die drive. En uh, als ik hier wel eens mensen om me heen spreek... die dan al heel lang in de uitkering zitten... en weet je wel, en die zitten te wachten tot die ene baan komt aanwaaien. Ja, dat denk ik ook van... Jongen, over een paar jaar zit je hier nog, weet je wel. Ja, nee, dat, uh, dat kan, ja. ja. Ja, je moet af en toe gewoon die stappen durven nemen en uh, gewoon, uh, ja, lef hebben. Uh, ja, nou ja, dat is het ook, in een baan word je niet snel rijk. Nee. Ja, dus uh, je zult uh, echt een idee uh, van de grond moeten trekken wat een heel uh, ander spel is? Laat ik zo zeggen, ik heb ooit een keer een, stond er een, iemand stond uh, te bedelen bij de, bij de supermarkt. Jaren geleden was dat. En die, die heb ik toen een bezem gegeven. Want, <laughs> ik vond die vent, die was, die was super irritant. Mm. Die liep op een hele zeurige manier, uh, liep het uh, het bedel om geld. En ik woonde vlakbij, dus ik, ik liep weer terug met een bezem. Het was uh, herfst. Dus ik zei, ja, wil je graag geld hebben? Kom met mee. En dan uh, gaan we vegen. Dus toen, uh, hij zat eerst tegen de te sputter. Ik zeg, uh, wat wil je? moet je gewoon een gulden geven? Of uh, wil je gewoon een tientje hebben? Ze zei, als, als het niet lukt, we gaan gewoon even aanbellen ergens. Als het niet lukt, dan uh, krijg je gewoon van mij een tientje. Dan ben je van me af. Ah, Oké, okay. dan dus hij ging mee. Ze dus belde aan bij een huis. Ik zeg, uh, ja... Ik leg de situatie uit, deze man die beeldt altijd, en ik wil hem in principe van werken leren. Uh, mag hij wel een straatje gaan vegen, wat geeft hij? Hem? Uh, een tientje. <laughs> Oké. Okay. Zij ging de straat vegen, of de stoep vegen, weet je wel. Nou, hij kreeg een tientje, toen had hij de smaak te pakken. In de no een heeft hij de hele straat, uh, of gebeld, aangebeld, de stoep geveegd. Mm. In de no had hij 100 gulden. Ja, hij is gewoon lekker de hele dag doorgegaan, en heeft volgens mij meer bij elkaar geveegd wat ik op een dag verdiend, weet je wel. Mm. <laughs> en uh, uiteindelijk heb ik de beest hem wel teruggekregen hoor, maar... <laughs> daarna had ik een tijd niet, lang niet gezien en toen kwam ik hem op een gegeven moment tegen met een eigen uh, busje van een schoonmaakbedrijf en toen uh, ja, bedankte hij me nog weet je wel. Oh, dat oh dat is vet, vet. <laughs> ja, ja. dat is echt super goed die had de ja. smaak te pakken weet je wel ben een nootuimant in een eigen bedrijf ja. Ja, zo werkt dat ja, gewoon die stappen durven nemen, weet je wel. Ja, nee, dat klopt. Uh, ja. ja, ik vond het ook wel een beetje irritant uh, van hoor ik op de lagere school, uh, ik, wat werd ik ook wel bang uh, gemaakt voor, voor uh, werken in een fabriek en dat soort dingen. Uh, want dat is ook een socialistische theorie, van vervreemding en dat soort dingen. Ik bedoel, ik, ik wist voor mezelf al vrij vroeg dat ik niet op kantoor wilde werken en dat soort dingen. En ik ben ook wel bezig om, om iets, eh, iets te experimenteren op dat vlak en dat soort dingen. Maar ja, in mijn familie kwam er zo mee bezig zijn, komt ook niet voor. Dat zijn ook gewoon mensen die inderdaad eh, naar baartjes zitten te vissen Of eh, ja, in de uitkering zitten. En nou, ook dat er niet meer smaakjes zijn op dat. Ja. En, eh, ja, maar er is ook gewoon niemand die verzint van ja... Je kunt er wel voor een baas gaan werken, maar dan gaat je zeggenschap ook uh, achteruit. Heel veel mensen zien dat ook niet. Dus uh, ja, mijn, mijn risico is dan, zeg maar, nu als uh, vrijwilliger iets in de wijk uh, opzetten. Okay. Ja, Hopelijk ziet de gemeente er dan uh, uh, wat in mm -hmm. en kan ik daar dan een dienst uh, aan leveren, zeg maar. Ja, ja en uh, ja, het risico is inderdaad dat het niks wordt. Dus mm. ja dat uh, kan ja maar dan uh, nooit opgeven hè gewoon uh... ja ja dan uh, iets want dit kwam ook maar toevallig op mijn pad uh, dit idee uh, zeg maar uh, ja. om, om uh, mensen uh, in de wijk gewoon uh, aan de deur zelf te vertellen van uh, wat er allemaal uh, in de wijk uh, mogelijk is en gebeurt en weet ik veel wat ja, de gemeente die heeft een aantal projecten uh, ja waar gewoon uh, niemand wat van weet, uh, woningcorporaties die willen uh, graag de mensen bereiken, verenigingen, stichtingen, dat soort dingen. Die willen allemaal uh, contact hebben met uh, mensen aan de deur, maar ja, die zijn allemaal verslaafd aan Facebook uh, of weet ik wel wat of zo. In ieder geval, ze zien het zichzelf niet uh, zo doen. om, om een uh, nou, we zeggen uh, personeel aan te nemen die uh, voor hun langs de deur gaat, zeg maar. is dat een hele grote stap of zo. Maar ja, het sluit ook een beetje aan op het, uh, al het vorige wat ik heb gedaan. Uh, ik heb uh, een sociaal-pedagogische opleiding gedaan en ik ben postbode geweest. Nou, dat gecombineerd krijg je inderdaad dan een lulgesprek aan je deur. Ja, mensen uh, die uh, ervan horen, uh, ook van de gemeente weet ik veel wat, uh, nou, die vinden het ook al fantastisch... Alleen om een of andere reden is er nog niet heel veel budget altijd voor. Maar goed, dan is het inderdaad maar hopen dat er dan een soort gewenning uh, optreedt als ik het maar vaak genoeg doe. Ja, en ondertussen zit ik dan wel in zo'n situatie van. Uh, ja, dat, dat ik inderdaad het hele schaarse economische keuzes uh, moet maken, ja. Misschien kan je het uh, met, met advertentiekosten uh, doen oh, of zo. Of eigenlijk... ook een beetje reclame maken voor de lokale slager of zo. Ja, ja, ja. Houd ja. vast. Ja. Dus die ja. kan je daar meer hè, halen. Ja. Dat je ook even erbij van, uh, nou daar zit de slager en de groenteboer en die heeft die aanbieding, hè. Ja. Ja. ja. ja bij de lokale omroep werkte dat wel goed, hoor. Oké, okay. ja. <laughs> ja. ja. Ja. Ja, goed hè. Dus altijd wel... Uh, uh, iets voor te verzinnen. En nu uh, uh, mijn, mijn volgende stap is inderdaad ook met vrijwilligers. En daar ga ik dan inderdaad dan ook dertig uh, keer meer uh, van verdienen. Namelijk nul. <laughs> ja, maar uiteindelijk is dan ook het idee van. Uh, het past dan ook in het, in het geheel. van uh, Waarin uh, bewoners zelf initiatief nemen in hun wijk. Ja. ja, maar je ja. gaat dan langs uh, van deur tot deur, maar dan kom je ook bijvoorbeeld werklozen tegen, natuurlijk. Uh, ja, dat En dan zijn... vraag je aan hem: wat zoek je? En dan, uh, dan kan jij zeggen: nou, volgende keer, ik, ik zal een oogje voor je open houden en dan kan je bijvoorbeeld bij een uitzienbureau vertellen: Nou, daar zit een werkloze en die kan dit en, die en dat. Ja. Hoeveel commissie vang ik als, ik, uh, als jullie uh, dan een baan voor hem hebben en ik breng hem met, met jullie in contact? Ja. Ja, dat is ook een verdienmodel, toch? Uh, ja, er zijn meerdere wegen die naar uh, Rome uh, leiden. Ik heb uh, net wat ander model, maar, uh, ja. Ja, maar dat, is, dat zou ook mogelijk zijn. Uh, een buurproject uh, buur die heeft nog gedacht om, uh, terwijl ze uh, dat gesprek voerden, uh, ook uh, olie in te zamelen. Olie? Ja. Uh, frituurolie. Oké. Okay, ja, ja, om zo een beetje uit de kosten te komen. Ja, en dan gooien ze niet lang meer door het riool. Ja, hè, dus ook een deals inderdaad sluiten met uh, de waterleidingbedrijf die gewoon elk jaar miljoenen uh, schade heeft aan uh, mensen die hun frituren door de, <laughs> door, uh, de toiletten uh, gooien, ja. Misschien kan je ook nog een stoepje vegen. <laughs> ja, een tientje, weet je wel. Ja. Dat ik hier toch ben, dan mag ik even een stukje vegen. Ja, alleen als ik dan ook uh, drugs uh, mag uh, gebruiken. Ja, dat ja. kun je ook nog doen, ja. ja. Nee, dat, uh, het uh, verhaal van armoede, zeg maar, ja, kent ook wel eens, dat? Uh, uh, ja, wel, wel wat lastige situaties, hè? Uh, ik ga bijvoorbeeld al, ik, ik sta anders in het uh, uitgaansleven door mensen met een uh, baan. Nee, ik kan dus niet elk weekend de stad in. Maar ja, aan de andere kant, ik heb die behoefte ook niet. Dus dat scheelt dan weer. Ja, soms moet ik inderdaad wel gewoon uh, zeggen van... Uh, ik vind het wel leuk uh, dat uh, je me uitnodigt... voor uh, dat ik bij iemand in Eindhoven of zo uh, langskom. Maar uh, ja, dat treinkaartje, ja, dat wordt wel lastig, zeg maar. He, dat soort dingen. Maar uh, ja, weet je, in Nederland... Uh, heb je wat dat betreft ook gewoon een wat andere armoede dan in Afrika? We hebben over Bangladesh, daar had ik het net over. Ik bedoel, ja. oh, ik, ik heb wel al eens Bangladesh gesproken en die vroegen dan aan mij hoeveel personeel ik had. Hè. Ja, ze hoorden dat ik, uh, dat ik al 40 was gepasseerd. Toen zei er eentje van een jongen van 18. Oh, dan moet hij vast wel heel erg veel personeel hebben. Hm. Ik zei, Hoe, hoezo? Ik heb helemaal geen personeel. <lacht> ja, mijn vrouw die eraf was. doet. zo. <lacht> <lacht> nee. Uh, heb je dan geen huishoudster? Ik zeg, nee. En die jongen was 18. Die heeft een huishoudster en een chauffeur. Weet je ja. wel. <laughs> maar daar is het zo, dat iedere dienst die je voor elkaar uh, levert... Dat is een baan, weet je wel. Ja. En ik die, die jongen is 18 en die heeft dan een chauffeur. En daar moet je niet veel bij voorstellen. Hij heeft een heel oude, oude roespak en iemand die rijdt hem, weet je wel. Uh, maar die chauffeur, die rijdt ook weer anderen. En die heeft dan een... Uh, die heeft zelf ook weer personeel. Dus die, die, die, die chauffeur, die heeft ook een, een huishoudster, weet je wel. Oké. Okay. Dus uh, ja... Dus iedereen ja. doet wat voor elkaar, en je hebt ook iemand die dan de boodschappen doet ofzo. Ja, dus de, ja. De, ja zo, zo houden ze daar de economie draaiende. Dus, ja. ja, en uiteindelijk uh, werkt dat systeem waarschijnlijk uh, gewoon uh, zonder vakbonden. Ja, ja, ja. En, uh, ja, dat is ook een van de mankementen aan het Nederlandse systeem. Dat, dat je dus ook geen uh, hoge arbeidsroulatie uh, hebt of wat dan ook. Uh, ja Je hebt gewoon van die mensen die ontzettend irritant op hun werk zijn en uh, hun baantje verdedigen en dat soort dingen. Waardoor ze de hele sfeer uiteindelijk uh, verpesten. Uh, wat soms wel jammer is, uh, want anders had het dan leuke baantjes uh, kunnen zijn. En ja mensen die ook uh, gewoon niet op de goede plek zitten, ook gewoon bang zijn dat, uh, dat, dat ze straks helemaal... Uh, en zonder inkomen en weet ik veel wat uh, zijn ja alle verhalen uh, over cv-building en dat soort dingen wat je uh, bij je opleiding krijgt. Nou, dat hadden ze net zo goed niet uh, kunnen geven, zeg maar. De hele markt van jobcoaching en dat soort dingen. Nou, ja, dat is in wezen ook maar uh, beperkt. Ik, ik vind het, het, doet mij altijd heel erg denken aan uh, kwakzalverij, uh, zeg maar. <lacht> het is vaak ook zo'n constructie dat uh, uh, ja, de jobcoach uh, eigenlijk uh, de enige is... Uh, <lacht> hè, die een baan uh, voor zichzelf weet uh, <lacht> te regelen en uh, ja... Wat dat betreft is onze armoede in Nederland denk ik ook uh, minder uh, financieel dan, uh, ja, laten we zeggen creatief. Uh, en het is, het is wat zeurderig, onze armoede. Het, als je, kijk, soms dan in Afrika, dan wil men ook wel eens, ja, hoe heet dat? Ook gewoon gelukkig zijn met wat men heeft, zeg maar. Ik ben het stad om arm te zijn. Ik ben het echt stad. Ik ben nu bijna 29. De 20 januari, op de dag dat de wereld eindigt, word ik 29. Oh, eindigt de wereld op 20 ja, januari. Ja, dat uh, zijn feestjes voor het einde van de wereld omdat Trump dan wordt geïnaugureerd. <lacht> ik heb altijd de massel... dat president met mijn verjaardag wordt geïnaugureerd, dus het is of feest of, of iets anders. <lacht> uh, ja, maar ik voel de druk, zo van uh, shit, straks ben ik 30 en dan heb ik nog steeds alleen maar stage gelopen en eigenlijk gewoon geen geld verdiend en een studie gedaan. Dus ja, ik voelde het wel eventjes. Uh, de Moet we even een even goed businessmodel voor uh, Andrea verzinnen. Ja, ik, heb nu, ik ben nu bezig met een boekcontract te tekenen nu voor... Uh, ja, voor een non-fictieboek. Het verdient meer dan ik nu verdien, want dat is namelijk niks. Oké, ja, ja. Dus dat, dat, wordt al, dat gaat al snel beter. Nou, meestal moet je een filmscript uh, dan een Netflix <laughs> kopen. En dan zorgen dat ze er een serie vanaf kunnen halen. Ik denk niet dat het lukt met non-fictie, maar wie weet later. <laughs> maar gewoon iets doen wat leuk is en waar ik in ieder geval iets voor betaald krijg. Gewoon een, gewoon een normaal bedrag in plaats van. ...keihard werken voor een stagevergoeding en gewoon second class student zijn eigenlijk. Ja, ja. Daar ben ik wel een beetje klaar mee. Namelijk, ik word wel overal gevraagd om te spreken, maar ik krijg nooit betaald. Een beetje die, de uh, tussenin, tussen een student en een serieus persoon zit ik in. Ja, ja. Ik wilde mijn uh, uitgang daarna een beetje forceren. Wat <laughs> ja. zou een crowdfund -actie doen voor jou? Nee, nee. <laughs> Okay. Nee. nee, ik bedoel, ik ben getraaid met iemand die wel gewoon heel succesvol is... ...maar door belastingen blijft er alsnog bijna niks van over. Uh. Dus gewoon iemand die een, een post positie heeft... Een ...computerwetenschappen en een succesvol bedrijf... ...maar omdat het bedrijf... Ja, je moet 100.000 euro vragen om iemand aan te nemen, en zelf hou je er niks van over, bij wijze van spreken. Oh, ja. Door de belasting, dat is echt ongelooflijk. Ja. ja. Personeel outsourcen naar Bangladesh? Ja. Um, dat kan niet met dit soort werk. Oeh, en, uh, de, de. Het is heel erg uh, hoogopgeleid werk. Ja, ja. Maar ja, ik merk dus dat ook al ben je dan de allerslimste persoon die je kent, namelijk mijn man, en dat je alsnog bijna niks verdient. Dus mm -hmm. dat is ook Nederland voor je, zeg maar. Wat je ook kan doen is een straatvegenbedrijfje beginnen en dan al die mensen die, die bij jou komen om jou uit te nodigen voor een, voor spreken en zo. Nou, die, die verplichten zich dan om dan in jouw bedrijfje een uur uh, de straat vegen. Of, of, Ik, als, als die mensen bij mij thuis zouden komen schoonmaken, dan zouden ze echt huilend wegremmen. <laughs> dat is zal, niet waar, uh, zeggen ze dan. dat worth het. <laughs> ja, want uh, ja, armoede vraagt wel om creatief denken inderdaad. ja. En, uh, maar ik heb ook de indruk dat hoe creatief, je denkt de armer je blijft, omdat mensen die totaal niet creatief zijn, die gaan gewoon voor een bank werken of voor, worden advocaat, van ja, banen ja. die niet zouden bestaan zonder dat de overheid hun sector de hele tijd redt of gewoon veel regels uh, erbij verstand steeds. Nou, creativiteit moet wel gepaard gaan met de uh, realiteit zin natuurlijk. Hè. Dus uh, we een heel, heel, goede, heel, goede, ja. hele, hele goede scherpe blik hebben in hoe de realiteit in elkaar zit en daar uh, heel creatief op kunnen kapitaliseren. Ja, ik denk dat je dan ook vaak hele oninteressante producten krijgt. Ja. Een beetje een probleem. Dat merk ik wel bij bijvoorbeeld media mm. bedrijven... die heel erg inspelen op wat nu hip is... Um, ja, wat voor content die produceren, dat is ook gewoon echt uh, totaal oninteressant voor iemand die een beetje geïnteresseerd is in de wereld. Ja. Maar het levert kliks op. Dus dat is ook weer niet de kant die je uit wil gaan, denk ik. Of nee, nee. wel, maar ik vind dat niet... Hoeft ook niet hoor. Dus, uh, bedoel, er zijn ook wel hele goede innovaties natuurlijk. Zeker, maar dat is niet echt een norm, heb ik het idee. Ze uh -huh. bestaan en als ze doorbreken, dan levert het ook heel veel geld op. Ja, maar de hoeveelheid goede ideeën die op de plank blijven liggen, omdat de wereld gewoon echt vertard is, is ook wel vrij hoog. Ja, wat mij nou aan zulke artikelen is hoe mensen erover denken vaak. Uh, de 62 rijkste zijn even rijk als de 50% armste. En dan hoor je vaak dat het komt uh, dat die mensen arm zijn, omdat de anderen zo rijk zijn. Ja, dat is, ja dat is natuurlijk niet waar. Niet. Ja, het is niet waard. het sociale verband dus niet meteen evident. Ja. Nou, er zijn natuurlijk wel een paar mensen die echt tientallen miljoenen verdienen door anderen ja. uh, uit te buiten. Maar dat is een meestal via de belastingen. Het dus. ja, klopt ook niet. Want, want, want, want, Gates heeft nou een gratis Windows versie in Afrika. Ja. En, en Facebook is, uh, die levert gratis internet, zodat je kan Facebooken in, in, in, in, in het arme land waar je woont. Ja. Ja. En dan hoor je ook van die dingen als, ze verdienen het geld over de ruggen van andere mensen. Oh, yeah. Wat betekent dat dan precies? Dat is ook een yeah. beetje. Maar ze hebben het nooit over Poetin of zijn cronies als ze het hebben over, over de ruggen van andere mensen. Ze hebben het over mensen als Bill Gates, die gewoon een enorme dienst hebben besteed, uh, geleverd aan de wereld, in plaats van mensen die gewoon... Oliemaatschappij haar verdelen onder hun vriendjes. Daar hebben ze het niet over. Dat zijn, op de ene of andere manier is dat niet het grote kapitaal. Um, politici zijn een klasse apart op de een of andere manier. Dat ja, vind ik wel wel kant. Volgens mij is het mensen zozeer boos op Bill Gates, want die uh, deelt ook mosquietenetten uit in Ethiopië en zo. Dus die vinden ze nog wel aardig volgens mij. Ja, alleen als hij, omdat hij dat soort dingen doet. Ze vinden hem niet aardig omdat hij gewoon dingen heeft uitgevonden en heel veel banen ja. oplevert. Ze hm. vinden hem alleen oké okay omdat hij ook dat soort randactiviteiten doet. En Soros vinden ze natuurlijk ook nog leuk, want die steen Hillary. <laughs> ik ben heel benieuwd wat, wat ze daarvan vinden eigenlijk. Die geven ook Hillary zelf verrijking en corruptie. <laughs> maar goed. Nou, nog één berichtje. DMB, eh, voetbal vatbaar voor witwassen. Nou, ik kan een brug, bruggetje bouwen als ik wil, maar. Mogen jullie doen? Oh, het is akelig stil. Ik heb helemaal niks te zeggen over voetbal. En ja, Volgens mij had Henk daar een onderbuikgevoel. Ja, nee, daar had ik wel een verhaal bij. Oké, okay, vertel. Want ja, er gaan echt uh, miljarden uh, om in de voetbalwereld. Als je dan ook kijkt naar de partijen uh, daaromheen... dan kun je altijd vragen van... waar halen zij het geld vandaan? Maar dat is altijd zo geweest. Ook in de Nederlands voetbalwereld... Uh, uh, uh, ja, we werden toch uh, veelvuldig met uh, uh, guldens uh, uh, geschoven. En uh, ook heel veel van de belastingdienst uh, gefraudeerd, uh, zeg maar. FC Groningen had in ieder geval uh, eind jaren tachtig een dubbele boekhouding, uh, bijvoorbeeld. En Feyenoord geloof ik ook. En uh, ja, heel veel geld zit natuurlijk in het, uh, in het uh, kopen en verkopen uh, van die spelers. Ja, die natuurlijk de laatste jaren ook gewoon... ...absurde bedragen uh, moeten kosten. Cruijff, een van de beste voetballers of zo... ...die is aan Barcelona een keer verkocht voor een paar ton... ...en dat was toen al een recordbedrag. En ik geloof dat we nu al op 90 miljoen uh, zitten. Ja, voor één voetballer. Ik heb dat nooit begrepen, maar goed, ik heb ook niks met voetbal. Maar... Ja, nee, omdat het is een soort piramidespel... En, en er zijn een aantal, er zijn een aantal, aantal constructies, zeg maar, uh, ja, die, die komen altijd terug. Uh, nou, je, je hebt zeg maar gewoon uh, nou ja, de dubbele boekhouding, uh, dus inderdaad. Nou, en dan heb je nog de steun van de gemeentes, wat nog heel vaak uh, zo is, wat, uh, wat wel steeds meer wordt gecontroleerd in uh, Europa. Nou, en dan ook heel veel natuurlijk met het uh, uh, in- en verkopen van die constructies. Uh, ...constructies rondom die spelers. Tegenwoordig worden daar zelfs uh, aandelen op uh, uitgegeven, zeg maar. Ja, dus dan krijg je ook ineens een hele andere spel van belangen... ...natuurlijk uh, rondom het potje voetbal. Ja, dan, dan ga je dus ook duurdere spelers eerder opstellen... ...dan de speler die je via de jeugdopleiding uh, zelf hebt opgeleid. Ja, en dan heb je natuurlijk nog de partijen... ...en daar gaat het dan voornamelijk over... ...die allerlei geld in een voetbalclub storten... ...maar niemand weet waar dat geld precies vandaan komt. En uh, het zijn in met name de uh, van, van die grote clubs... ...die daar, ja, daar kun je gewoon vragen bij stellen van... ...jo, wat is nou überhaupt een economisch plan? En de twee clubs die daar uh, voorop staan zijn... Uh, ...Paris Saint-Germain en uh, Manchester City. En uh, Manchester City die heeft in een periode van... ...ik geloof vijf jaar 1,1 miljard uh, euro uh, uitgegeven aan uh, spelers. Dus ja, op een gegeven moment moet je dan ook denken van... ...ja, maar waarin zit dan het uh, verdienmodel? He, dat kan dus niet alleen maar uh, reclame zijn voor die Fly Emirates... Uh, ...die Emirates Airlines, uh, zeg maar. He, dat moet iets anders zijn. Uh, hetzelfde geldt voor Paris Saint-Germain... ...wat uh, van, uh, ik geloof ook uh, iets uit Qatar is... En uh, de Franse voetbalcompetitie is niet veel groter dan de Nederlandse uh, competitie. En uh, toch wordt daar echt met honderden miljoenen uh, uh, gesmeten. En ergens krijg je ook wel geld voorbij terug. Want uh, begin jaren negentig was het Engelse voetbal nou ja, zoiets als we nu de Belgische competitie zouden zien. We keken daar ja, met de neus omhoog. Het was een knolf. Knorrenveld voetbal. Maar ja, ineens uh, ging uh, Dennis Bergkamp daar naartoe en Erik Cantona. En uh, ja, zoals dus ik al zei, uh, dus in twintig uh, jaar tijd is dus ook, zijn de salarissen van die voetballers ook vertwintigvoudig. Uh, en is ook uh, de marktwaarde van die uh, premiership is ook gewoon uh, enorm uh, gestegen. Er gingen ook meer mensen kijken naar uh, het voetbal en dat soort dingen. Uh, ja, maar dat uh, dat is in een groot land als Engeland uh, en Spanje eigenlijk ook eigenlijk wordt Spanje ontzettend arm te zijn omdat uh, uh, toen zij uh, begonnen een beetje ja, te kopen in het voetbal en dat soort dingen ja, toen hadden ze net uh, ik weet niet hoeveel jaar Franco uh, achter de rug en zaten ze echt nog maar net een paar jaar in de Europese Unie en zo het was nog net geen derde wereldland. En, uh, en nog geen dertig jaar later kunnen ze iemand als uh, Lionel uh, Messi uh, betalen. Zeg maar in Barcelona. En uh, Cristiano Ronaldo in, uh, in Madrid. Terwijl uh, het land zelf ook zo failliet is dat ze nauwelijks meer uh, wegen aan uh, kunnen leggen. En, uh, dus er is wel iets gaande in het voetbal en uh, met hele grote bedragen, maar kun je dat beheersen? Ja, dat denk ik niet, want uh, het is altijd achter de feiten aanlopen, uh, denk ik. Als je het hebt over ondernemen, ja, in, in voetbal, uh, daar wordt wel heel uh, slim uh, ondernomen. Nee, en en ook, daar heeft me ook wel grote kennis van zaken uh, wat betreft de regeltjes. En, ja, wat toch wel een kleine schok was, was bijvoorbeeld uh, de ondergang van FC Twente. Die vorig jaar bijna failliet was. En nog eens vijf jaar geleden waren ze vanuit het niets uh, een Nederlands kampioen. En die kochten toen ook allerlei uh, spelers in, die ze met winst konden verkopen. Omdat uh, dankzij die spelers ging de club weer uh, uh, beter. Dus ja, dan dachten ze oh, Die spelers moet, dachten andere clubs, oh die spelers moeten goed zijn. Dus werden die spelers ook weer uh, gekocht, zeg maar. Zo zit dat systeem in elkaar. En dan had je dan zo'n voorzitter en die zei zo van... ...ja, wij hebben altijd een eerlijke begroting... ...want uh, wat wij verkopen, zetten wij niet op de begroting. Dus tot een paar jaar geleden dacht iedereen nog zo van... ...nou, FC Twente, dat, uh, die moet echt... ...de boekhouding moet sterk zijn. En toch waren ze bijna failliet. En dat had wel weer te maken met die constructie van, uh, van doorverkopen van spelers. Uh, waarbij niet altijd evenveel uh, belasting werd afgedragen als uh, nodig had geweest volgens de belastingregels. Dus uh, ja, kijk en als je dan inderdaad van de, laten we zeggen, de linkse kerk bent. Dan denk je van, uh, godverdomme. Die moeten wij pakken. Maar weet je. Het is, ik zie het meer als een, een deel van het leven. En uh, het is gewoon een grappige. Het is een wat uit de hand gelopen bazaar. Met uh, in dit geval spelers. En uh, iedereen uh, iedereen doet er allemaal heel gewichtig over. En dat soort dingen. Maar ja, op het eind van de rit zijn ze nog steeds. Rennen ze met z'n 22 en achter een balletje aan. Ja. Uh, ja. Dus. Uh, maar ja. Ja, ik weet niet wie het zei van, ja, we moeten, daar, uh, um, we moeten daar meer op zitten. Misschien was het ook om een beetje politieke taal weer uit te slaan. van uh, We moeten een vuist tonen en dat soort dingen. Weet je, ik zou het laten bij de clubs. Maar uh, ja, dat is mijn insteek. Ja, ja. Dus dat was het verhaal. Ja, wil je David, Andrea? Hmm, nee, ik heb uh, vrij weinig verstand van voetbal. Alpes... <laughs> Uh, ik, ik, ik, inderdaad, ik, ik weet er ook wel verder weinig van, dus ja. Maar dus, uh, nou, laat even een op oproep doen. Als er een luisteraar is die het gehoord heeft en die zegt, ja maar wacht eens even, uh, ik wil er ook nog even wat over zeggen. Ja, meld je even. Dan uh, ja, mag je dat volgende week in uitzending doen. Ja. Maar inderdaad, ik, vind het, ik, ik, ik, ik, ik heb er ook niet zoveel over te zeggen, maar ja. Ik, ik, ik vind het inderdaad onbegrijpelijk dat er zoveel miljoenen over de, de toonbank gaan... Voor, een, uh, voor alleen maar een paar mensen die achter een balletje aanrollen, ja. Hoe, hoeveel, ja wat... mensen, hoeveel mensen komen naar zo'n stadion kijken, eigenlijk? In Nederland uh, verschilt dat... Uh... Ja, en de eredivisie dan, uh, ja, zo tussen de kleine 10.000 tot uh, 50.000. Hoeveel kost een kaartje? Van 25 euro tot, uh, ik denk 50 of zo Oké, okay, en hoe vaak komen ze? Nou, dat is één keer in de twee weken. hè Oké, okay. ja. dan hangt het dan nog vol met reclame? Ja. ja. Wordt er veel aan merchandise verkocht ook? Tuurlijk. Oké. Okay. Ja. ja, dan ga ik er even een rekenzomme moeten loslaten. Maar, uh, ja. ja. Nou, voor een, uh, een seizoenskaart kun je ongeveer drie uh, shirtjes kopen. Oh, Oké. Okay. Ja, en op die shirtjes zit natuurlijk wel flinke marge, want die komen uit Bangladesh. Ja, ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de, de rechten natuurlijk voor, de, voor het uitzenden van zo'n wedstrijd. Uh, ja, ja, ja, daar is natuurlijk uh, nu recentelijk een grote slag mee geslaan, hè? Daar is, uh, geslagen. Daar is geslagen, daar is Fox Sport, oh. die heeft voor, ook voor een miljard of zo. Oh. Ja. Van, Alleen voor Nederland? Ja, van de Eredivisie <laughs> uh, voor een aantal jaren vastgelegd. Over een aantal jaren, oké. Okay. Ja. ja. Dus, en wat je dan inderdaad krijgt, is dat uh, de Eredivisie zich ook een beetje naar uh, de plannen van Fox gaat, uh, gaat handelen, zeg maar. Oké. Okay. Nou, en de, de, in de Formule 1 is dat ook uh, gekomen. Uh, gewoon de, uh, Vercommercialisering van de sport Eind jaren 80 uh, Kon je nog steeds als een soort uh, Garagehouder Kon je gewoon een uh, aantal uh, Onderdelen kopen En je kon nog uh, redelijke resultaten uh, Neerzetten op het circuit Als je uh, een redelijk goede coureur had En uh, En ineens uh, Professionaliseerde zich dat Enorm En uh, uh, en dat, dat was dan Bernie Ecclestone uh, die dan uh, daar, daarbij zat. Uh, die heeft met name dus uh, de tv-rechten goed uh, verkocht. En, uh, en uh, ja, dat levert dan ook weer een enorm potje op waarom dan ook weer uh, gestreden wordt, zeg maar. En... Uh, maar het werd, pas het werd pas ingewikkeld toen de autofabrikanten zelf teams gingen formeren... met hun kennis en hun financiële vermogen. Want daar kon je dus als amateur garagehouder... Daar kun je gewoon niet meer tegenop boksen. Nee, nee. Dus uh, in wezen is daarmee dan ook uh, de sport uh, finaal veranderd. Van, laten we zeggen, teams met uh, ja, soms echt ontzettende leuke verhalen van, uh, van, van auto's die zo langzaam waren dat uh, coureurs bang werden dat ze van achteren kapot werden gereden en dan echt gewoon 14 seconden langzamer waren dan de snelste. En dat is echt in de Formule 1 term is dat een lichtjaar, een 14 lichtjaar. <laughs> en uh, en ook uh, ook inderdaad gewoon uh, mensen die uh, in de gevangenis uh, kwamen door allerlei lusje deals en dat soort dingen. Ontzettende kleurrijke sport levert dat op en het is nu bijna Klinisch, medisch. Hè. Het, het volgt nu een vaste tramien. Een heel pro super professioneel, et cetera. En ja, dat, uh, dat maakt dat het geen verhaal meer is. Maar gewoon een compleet uh, lange reclamesport. Voor die grote autofabrikanten. Zoals Mercedes die er is ingestapt. En Renault. Ja, hetzelfde is met uh, de wielrensport. En dat is met name door Lance Armstrong uh, is dat uh, gekomen. Mm -hmm. Gewoon zeven titels aan elkaar uh, heeft geregeld. Ja, maar was daardoor... het gewoon een symptoom van iets wat daar speelde, ik bedoel. Tuurlijk. De, na, hem, na hem bleek dat iedereen uh, wel aan de doop was. Wat ik persoonlijk niet eens zo erg vind. Dat is, bedoel, ze beter presteren met een beetje uh, ja, spullen in hun lijf. Joh, prima toch? Presteren nou, beter. Nou, hem werd dus uh, heel lang de hand boven het hoofd uh, gehouden. Ja. Yeah. Uh, omdat uh, die Lance Armstrong dus de Amerikaanse markt uh, naar de Tour de France uh, uh, bracht. Ja. En uh, dat leverde er ook een uh, verdubbeling van uh, gelden op en dat soort dingen. Ja. Dus ja, uh, dit soort dingen zijn dus ontzettend politiek uiteindelijk. Dus, uh, omdat bela de belangen zijn al lang niet meer ideeëel, zeg maar, van... Uh, om een mooie sport of weet ik veel wat. Het gaat dan echt om de grote knaken dan ineens. Ja, ja. en, en ook om heel veel kijkcijfers. En, uh, ja. Maar in wezen, als je daarover klaagt, dan... Uh, Klaag je eigenlijk gewoon over de uh, vooruitgang, want uh, ja, elke sport heeft dat meegemaakt. Uh, zelfs onze knullige schaatsen heeft natuurlijk nu, uh, yeah, is, is ook al twintig jaar super commercieel wat dat betreft. Ja. Yes. Ja, ja moet je misschien het klootjes werpen. Of gaat het ook nog uh, commercieel? Ja, dat zou je, dat zou je, kijk, dat is, Een dus, als je, dat is dus ook nog weer zo'n uh, grappig fenomeen. Zeg maar, de grootste schok, uh, gokschandalen, die gaan dus niet, die spelen zich dus niet af in de, in de topwedstrijden, maar in de rare, lagere divisies. Oké. Okay. Ja. Het klootjes schieten en zo. Nee, dat is nog net niet, maar, uh, laten we zeggen, zesde divisie Engeland uh, was uh, laatst, uh, uh, was er ineens bij zo'n wedstrijd waar, uh, vanuit het niets werd er in één keer veertig keer meer gegokt of zo. Oké. Okay. Qua bedrag. Uh, uh. En uh, ja. dat uh, En. Mijn idee. Hè, want nou, Tour de Frans heeft natuurlijk. Een hele, hele poging gewaagd. Om de uh, sport schoon te krijgen. Maar ja. Dat zei ik dus al net. Er staat dus dat is ook heel veel politiek uh, achter. Uh, uh, uh. Hè? En ook een prestatiedwang. En dat soort dingen. Hè, de, de verhoudingen lagen dus gewoon anders. Dan uh, uh, Van. Goh, we gaan eens even gezellig uh, kijken of we het halen. Uh, zeg maar de finishstreep. Uh, laten we zeggen de Olympische gedachte. Die, daar, dat was me al lang gepasseerd. Het ging toen alleen nog maar om uh, winnen en om uh, zendtijd. Ja. ja, er beweegt zich gewoon een markt uh, omheen. En het, het grappige is dat met name dus in de Amerikaanse sporten uh, heeft, men daar, uh, uh, heeft men daar een model die uh, wat dat betreft uh, de meeste oplossingen biedt op, op onze Europese problemen. En dat is gewoon uh, dat, uh, dat clubs bestaan heel vaak niet. Het zijn vaak franchises van een uh, competitie. En uh, wat je dan krijgt is dat de buit veel uh, eerlijker wordt verdeeld. Uh, de kampioenschappen zijn veel, uh, uh, uh, hoe weet dat? zijn veel spannender en verrassender en, uh, uh, en ook eerlijker. En, uh, en, nog, en nog steeds heb je daar wel een aantal mensen uh, rondlopen die echt uh, tof uh, salarissen uh, verdienen. Met name dus ook omdat... Uh, uh, God hoe heet het. Uh, die uh, uh, Omdat, omdat zo'n competitie. Die heeft ook uh, sterren nodig. Want uh, uh, zoals uh, de Formule 1. Uh, Senna had. En daarna Schumacher. En straks uh, Max uh, Verstappen. Hè, nou ja. Zoals uh, basketbal is dan Michael Jordan. En Kobe Bryant. En weet ik veel wat. Dat zijn gewoon namen zeg maar. Die roepen tot de verbeelding. En... Uh, ja en zoiets kan en zoiets trekt voornamelijk dan uh, uh, zo'n sport dan omhoog en dan ook in uh, in uh, de waarde en ja als er ergens veel geld wordt uh, uh, te verdienen valt ja dan heb je ook zoals in een normale verdeling van de samenleving heb je dan ook de grote schoften rondlopen ja Normaal, uh, net zoals in elke andere bedrijfstal ja, ja. Ja, maar uh, ja, het, uh, in verband met de tijd en, en de lengte van de uitzending en al het editingwerk wat ik nog moet doen, uh, wil ik nou wel een beetje een, een puntje aan, uh, een eindje aan breien. Ja. Uh, nee, goed hoor. Bij dan uh, ga ik een eindje aan breien. Ik wil in ieder geval uh, iedereen uh, hartelijk danken voor het meedoen met deze uitzending. En de luisteraars uiteraard uh, danken voor het luisteren naar uh, deze uitzending. Uiteraard zijn we volgende week weer en ik uh, wens iedereen nog een uh, uh, vrolijke en vooral een heel erg vrije week toe. Doei! Doei!